Ja, dames en heren, jongens en meisjes, weer een nieuwe aflevering van Stuurloos, de uh, derde al, alweer. En uh, ja, we hebben de volle bak. We hebben Rick, we hebben Arno en Josje is er uiteraard ook weer bij. Jurin is niet in beeld, maar wel hoorbaar aanwezig. En uh, mijn naam is Johan. En uh, ja, we gaan uh, meteen beginnen met, uh, met het programma. We hebben aardig wat op het, uh, in het op lijstje staan. We hebben weer een aantal uh, corona gerelateerde berichtingen en hoe zelfsturing daar weer de oplossing is. En uh, ja, Ik geef de microfoon even aan, uh, aan Rick Ja, helemaal goed uh, We zitten in de derde uitzending inmiddels van Stuurloos nou, We hebben de vorige uitzending al veel gehad over, uh, over zelfsturing in de praktijk Maar wat ik me eigenlijk bedacht is we hebben het nog nooit gehad over uh, wat is zelfsturing eigenlijk, hoe werkt dat in de praktijk en, uh, en wat voor voorwaarden zijn daarvoor en hoe werkt het eigenlijk niet? Want er zijn best wel bedrijven die er ook mee bezig zijn. Maar die komen dan in de praktijk toch weer op terug. En dan denken ze van, nee, maar waarom heeft het nou niet gewerkt? En zelfsturing werkt voor ons niet. Uh, terwijl, dat zullen we zo met, uh, daar gaan we het nog even over hebben, dat Ricardo Semmler die is natuurlijk al heel, heel lang mee bezig, al sinds, sinds de jaren nul. En die laat zien dat het in de praktijk prima kan werken. Maar je moet het wel op de juiste manier doen. Hè? Uh, en daar is eigenlijk vrij recent een onderzoek naar gedaan, promotieonderzoek. Uh, en daar blijkt dus dat uh, uh, die psychologische empowerment hè, waar veel bedrijven mee bezig zijn, dat is nu eigenlijk hetgene wat in de praktijk niet werkt. Want wat je, wat je eigenlijk moet doen uh, is dat je mensen echt eigen verantwoordelijkheid moet geven en echt zelf moet laten bepalen hoe, uh, hoe zij de zaken willen inrichten op de werkvloer en hoe zij hun werkproces vorm willen geven. Dus ik vond het wel een interessant onderzoek en ik denk uh, laat, laten wij het daar eens over hebben van wat zijn nu de voorwaarden voor zelfsturing? Weet je, want dat is eigenlijk waar dit hele programma over gaat. En je had er inderdaad uh, wat over gevonden, uh, over die ondernemer. Uh, die man was van de Bakel. Ja, van de Baak. De Baak was het. Ja. Ja. dat is een Nederlands ja, instituut voor, uh, uh, voor coaching en management, allerlei trainingen in die richting, Arkel van Braak van Driebergen was het. geleden. die. Uh, ja, ja, jij hebt er nog gewerkt, begreep ik. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Maar die man die, die heeft, inmiddels heeft, hij ook gewoon een best wel een goede zakelijke verhouding met Ricardo Stemler. Hij zegt ook ja, als je hem gewoon betaalt, dan komt hij gewoon. Dus Zo'n zo hoofd van de torenblazer is die Ricardo Stemler ook niet. Um, maar die die hebben dus, dus recentelijk hebben die heel goed contact. Maar de, op diezelfde site hè, van managementteam daar, uh, ja, daar zijn lang geleden zelfs een uh, interview geweest met Ricardo Stemler. En dat is ook een van de best gelezen artikelen ooit op die site. Dus het toont wel aan hoeveel interesse er eigenlijk is voor zelfsturing. Mijn in de praktijk dus kennelijk ook wel hoe weinig dat begrepen wordt, hoe je dat hoe je dat nu eigenlijk goed aanpakt. Dus vandaar dat ik dat onderzoek wel heel erg leuk vind van uh, van Sintur is dat. Het staat op de op de, de managementsite. Oké, okay, en wat zijn. De, hoe doe je het goed en hoe doe je het fout? Nou, we, we, hoe, het, hoe het heel vaak in de praktijk gedaan wordt, hè, is dat er uh, een soort van psychologische empowerment gedaan wordt. Ja, dat ze mensen laten meepraten in vergaderingen. Uh, dat gebeurt overal, weet je. En, en medewerkers tevredenheidsonderzoeken worden heel veel uitgevoerd. Nou, dat zie je natuurlijk in ieder bedrijf voorbij komen, dat zou je zelf misschien ook wel eens meegemaakt hebben. Ja, ja. Uh, maar, in, maar dan gebeurt daar vervolgens vrij weinig mee. En dan worden processen niet ingericht zoals werknemers hebben aangegeven dat zij dat graag zouden zien. Dus ze worden wel gehoord, maar, in, maar er gebeurt er vervolgens niks mee. En dat is nu uh, wat uit het onderzoek blijkt, dat je juist wel moet doen. En wat je nog beter kunt doen is die mensen gewoon in hele directe zin laten bepalen hoe, je, hoe de bedrijfsvoering zou moeten zijn. En het grappige is dan wel dat uh, er is een onderzoek ook uitgevoerd bij een bedrijf, hè? Uh, en daarin kwamen ze dan uiteindelijk ook tot die conclusie. En dat managementteam dat, dat reageerde daarop van, uh, ja, maar wat hebben wij daar dan nog te doen? Weet je, bij Enrise was dat. En vervolgens is dat hele managementteam ontslagen. Hè? En hebben ze dus die zelfsturing uh, grondig doorgevoerd en dat functioneert inmiddels. Oh, nee. ja. En in mijn beleving heeft dit dan dus ook heel veel weerslag op hoe, uh, hoe de overheid normaal opereert. Weet je? omdat Die koppeling probeer ook altijd te zoeken, hè? wat voor alternatieven zijn er dan voor de overheid. En de overheid die heeft over het algemeen de insteek van ja, wij moeten dat top-down uh, aansturen, want mensen kunnen zelf niet alles bepalen. En Het is ook handig om dat uh, een beetje te coördineren en in de praktijk blijkt dat dus helemaal niet zo handig te werken en kun je dus ook echt wel uh, verantwoordelijkheid veel lager in het systeem neerleggen. Hm. Dat heb je ook bij heel veel verschillende bedrijven al, toch? Ik bedoel, je hebt een heel bekende ontwikkeld principe, in ieder geval IT, en nu is het overal populair. Agile heet dat, mm -hmm. en je hebt Scrum, maar die principe zal gebruikt mm -hmm. worden. Ik bedoel, wij gebruiken het ook op onze school, en, en ik zie het ook bij andere hè, bedrijven waar ik langs ga. Dat ze gewoon samenkomen en bespreken van, oké, okay, welke, welke dingen moeten gedaan worden. En iedereen claimt een stukje verantwoordelijkheid voor een taak. Ja. Uh, hoe heet die andere ook weer? Nou ja, extreme programming heb je ook. Of, uh, hoe heet die andere? Uh, de Japanse vorm daarvan. Kobanku, Kobaku, zoiets. Okay, yeah, yeah. En... Uh, en wat wij hadden verbazend, nu het relateert aan, aan de overheid bijvoorbeeld, is dat, dat in bedrijven dat helemaal goed gaat. Je hebt allemaal losse groepjes teams van zes uh, tot acht man, of althans uh, tot en met acht uh, mensen, die gewoon zelf allemaal die taken oppakken. En, uh, en management zit er eigenlijk nog boven. te zorgen voor dat mensen goed gewoon aan, de, aan de slag kunnen. Dat ze dus omstandigheden creëren waar ze kunnen werken. Maar bij de overheid zou het niet kunnen, weet je wel? Dat, uh... Ja, dat is wel raar, hè? maar dat, maar dat uh, ik begrijp ik al goed. Dus die, dat management dat dit heeft eigenlijk een soort coördinerende functie, die, die signaleert van, hé, wat leest er dan eigenlijk in dat team, en wat moet er uitgevoerd worden, dus wat moeten we hier coördineren? Ja, ik bedoel, eigenlijk, en dat is altijd zo geweest, leiders, of managers, of wie dan ook, het zijn allemaal facilitators, mm -hmm. het zijn geen mensen die sturen meer. Dus ze zeggen van, nou we zorgen ervoor dat jij de optimale situatie hebt dat je je werk kan doen. Want jij huurt mensen namelijk ook voor hun expertise in. Right? Mm. Niet omdat ze even een beetje kunnen micromanagen en zo. Dat is, dat is uh, ja, ja. een beetje meer. Uh, hè? Volgens mij wil je allemaal zeggen, ik zie een vinger. Ja, je sprak over wat er in het chat gebeurt, toevallig. Uh... Ik doet, maar... doet er iemand een partnership? oké, oké. Ik zie ik. <laughs> even kijken. <laughs> ik weet nou, ja, de ja, elektronische gul. Oh ja, de e gulden is dat weer een andere? Dat is toch de e gulden Yoshi? Ja, dat is de EFL, dat is de e gulden Ja, ja, ja. Oh, dat is ja, over e gulden gezegd. Oh, oké. Okay. We hebben niks ja. over niet te ja, vragen wel. over de... Goed. Als er mensen vragen, willen nee. stellen nee. over wat er nu besproken wordt, kun je dat gewoon in de chat doen. En af en toe reageren we erop. Mm -hmm. ja? Maar goed, ja. ga verder. Wil je ook even de Skype-chat lezen, Johan? Ja, dat kan ik nu even niet doen. Dat perfect. Uh... <laughs> ik pak het er ook al bij. Zo. Ja. Het is de... Oh ja, precies. Ik, euh, nou ja... Het, ik, en, en wat dat dat is natuurlijk een hele populaire variant, hè? Dat, dat, dat agile. Dat is nu bij allerlei soorten mm -hmm. teams wordt het doorgevoerd. Gelukkig. Ja. Hè? Ik kom nou zelf ja. nog uit het bedrijfsvorm dat het dat, allemaal dat heel erg cowboy was en dat iedereen maar wat deed. Mm -hmm. Maar zo zie je hè? dat mm het -hmm. eigenlijk het thema is van wat je, wat je nu aandraagt: dat bedrijven. Eigenlijk al alles lopen te innoveren en allerlei nieuwe vormen bedenken waar mensen kunnen samenwerken en iets voor elkaar kunnen krijgen. En dat, is de, ja. uh, en dat gaat steeds sneller en sneller. Tot op een gegeven moment zo'n efficiëntie wordt bereikt, dat ik juist dat ik wel zie dat er een ander soort verandering gaat plaatsvinden. Ik bedoel, als ik even, even door mag zagen, hè? Ja, <laughs> so, ja wat ga je doen? Laat dan dan ja. dan ik even afwerken, laat ik even staan. Maar. Um, er zijn nu heel veel initiatieven uh, ontstaan, zoals BIT Academy of Code Academy, uh, mm. of uh, de Khan Academy, hè, waar mensen ja, ja. al les kunnen krijgen online, uh, voor, echt, nou, is ook gratis, of misschien een bijdrage. Ja. En dat is een super innovatieve soort van manier van onderwijs. Ze missen nog wat stukken, het is, het is er zeker nog niet allemaal daar. Maar je weet, voelen, ik denk dat we alle vijf aanvoelen waar het nu een beetje heen gaat. Op een gegeven moment kun je gewoon op ja, een gegeven moment. Ja, ja tenzij er natuurlijk weer een of andere rem op opgezet wordt. Weet je? Er zijn in het verleden ook wel vaker uh, innovatieve ontwikkelingen geweest. Hmm. En dan leken bepaalde mensen daar toch weer haken en ogen aan te zien. En er werd steeds meer uh, uh, voor het oogpunt voor veiligheid gekozen in plaats van voor innovatie. Maar voor onderwijs denk ik, ja, misschien, ik weet niet wel welk vlak van je, onderwijs is een beetje de doos van Pandora al geopend. Dit right? mm -hmm. zijn de mensen, uit India, die lesgeven in mensen aan Europa bijvoorbeeld. Weet je, en ja, het tuurlijk, is ook on, ja. onha, onhaalbaar geworden al. Dus uh, ja, ja. super spannend. Nou, wat, wat ik helemaal interessant vind, is dat, ja, wat interessant vind, is dat tijdens deze hele, dit hele coronatijdperk, zullen we zeggen, waarin al die leerlingen thuis onderwijs gehad hebben, ja. En ze dan op een gegeven moment ouders er ook tegenaan lopen van, hé, hey, maar mijn kind wil eigenlijk helemaal nu niet leren. Ik denk, ja, uh, nogal wie dus? Je bent allemaal dingen aan het, ja. aan het uh, onderwijzen waar de kind helemaal niet in geïnteresseerd is. Ja. Dus dat is niet zo raar dat je dat dan ziet gebeuren. Alleen in de, in de klas valt het niet op, want dan gaan ze gewoon op hun telefoon zitten of ze gaan even uh, iets ja. anders doen of zo. En die leraar kan het nooit allemaal in de gaten houden. Maar nu met het digitaal lesgeven, uh, ja, dan, dan zien die ouders gewoon van, hé, hey, Hey, maar jij bent met hele andere dingen bezig. Weet je. Dus Die moni monitoring die is veel sterker. En dan blijkt pas hoe inefficiënt het onderwijs eigenlijk werkt. Ja. Nou ja, het is dus wat ik zei: hè. Die, die platformen die, die zijn al vrij ver, maar nog niet ver genoeg. Want ik geef les aan kids in de MBO. En mm -hmm. als je jong bent, dan, dan weet je nog niet echt wat de waarde daarvan is, weet je wel. Dus bij elkaar komen, het fysiek bij elkaar komen, heeft het ook een soort sociaal controlerende functie om ze aan te sporen om dingen te doen. Maar dat is ook maar een kleine ja, stap. Ja. Het, het, het, als Google een academy opzet met een klaslokaal, het is klaar. Alles is afgelopen mm -hmm. voor, voor, weet je wel. En dan, dan hebben grote bedrijven al een, een soort onderwijsinstituut opgezet. Op, uh, ja, ja nou, ik, weet je, ik, ik weet van meerdere mensen wel, dat die, uh, die duur vaak hele dure cursussen weet je, ook bijvoorbeeld wat betreft Linux, nou dat is best wel een, als je daar een graad in wil halen, dan moet je een hele dure cursus voor doen. Terwijl op Udemy bijvoorbeeld, dat is ook zo'n voorbeeld, ja. daar staan die cursussen door hele, hele goede experts op dat vlak, die staan er voor een paar tientjes uitgewerkt. Ja. En dan, dan denk ja. je, ja, dat kan dus ook een stuk goedkoper, weet je wel. Ja. Dus in Code Academy heeft hetzelfde als dat is ook zo'n format, dan, dan er is er wel een locatie waar je heen kan, maar dat heeft geen docenten, en je kan een graad halen, en er zijn bedrijven omheen georganiseerd, en die geven van, oh, kom je van Code Academy, dan heb jij van onze stemmen stempel een goed dus je kon bij ons komen werken. Ja, ja. Ja. Ik kan me nog herinneren dat uh, Jurjen, ja, die ook bij, niet in beeld, maar uh, <laughs> Jurjen die, die had een keer een tip voor mij. Um, dus toen zocht iemand een SQL-programmeur en een cursus kostte in Nederland, wat was het, 25.000 euro of zo? En jij wist een Indiër in, uh, iemand in India die kon het voor 450 dollar doen. En dat, dat was ook go gewoon uh, goedgekeurd in Nederland. Ja. Ja. Ja, gaan. Wa waarom zou En dat is, dat is heerlijk. Ik vind dat zo mooi. Want uh -huh. je had het al een beetje in de zorg, hè? Dat mensen dachten van: ja, ik ga niet, ik ga niet uh, deze operatie hier doen in Nederland, want dat kost me een, nou ja, arm en de been. <laughs> maar die, ja. die vliegen dan naar Zuidoost-Azië om iets te doen, omdat het goedkoper is. Maar nee, nu heb je ja. gewoon dit online. Je, je, het betaal gewoon en klaar. Weet je wel? Ik zie mm -hmm. nu dat online alles is, hè, zoals ik eerder zei. bij elkaar komen is ook belangrijk. Maar mm -hmm. het, innovatie, dat je wel, net zoals aangeven, de, de bedrijven innoveren gewoon. En die, die zorgen ervoor dat er betere alternatieven komen. Dus uh, ik heb wat dat betreft het een heel positief beeld. Ja, ja, en over bedrijfsleven heb ik absoluut een heel positief beeld. Dus vind ik het vaak wel jammer dat de overheid daar een beetje achteraan hobbelt. En dat je in de Tweede Kamer dan die discussies hoort van hé, hey, maar uh, jongens, kan dit eigenlijk allemaal wel? En wat vinden wij daarvan? Dat je het wel eigenlijk helemaal niks raads gebeurt natuurlijk. Nee, nee, ze kunnen het ook niet. Ik denk dat het heel moeilijk is. Ik, ik, zoals ik eerder zei, ik ben, ik, heb mij, hè, ik ben zelf uh, vrij politiek actief geweest bij de LP en ben uh, eerst erg van uh, een soort, hè, heel veel libertariërs hebben zoiets of vrijheidsdenkers, een soort hele revolutionaire ideeën van uh, mm -hmm. en, maar zo ben ik niet meer. Ik, ik heb zoiets van, oké, okay, we hebben de overheid. En het dan, nou, het fijn dat we een overheid hebben. Maar wij kunnen alles wel efficiënter en beter maken. Misschien kunnen we zeggen van, nou dat is een hele goede onderwijsinitiatief in de wereld. Laten we daar ruimte voor vrijmaken hmm. om zulke dingen te doen. En dan, hoeven wij, dan kunnen wij ons focussen misschien meer op zorg of dat soort dingen. Oh, en zorginitiatieven zijn er misschien ja. ook nog. Dan kunnen we Weet je? Dus uh, zoals wij, wij weten, ja, mensen die groeien op met zo'n overheid natuurlijk. Hè? Die zijn eraan gewend. Nou, je moet wel een, ja. een alternatief bieden waar mensen denken, oh, wacht even, dat is inderdaad een goed idee. Nou, je ziet het heel duidelijk. Uidelijk ook in, in deze coronacrisis terug. Hè? Waar, waarbij uh, ja. Nou ja, er heel veel communicatie is vanuit de overheid over die uh, coronacrisis en wat mensen zouden moeten doen en zo. Uh, en de financiering die komt dan op een gegeven moment ook wel een beetje opgelang. Dat is nog best wel bureaucratisch proces, hè? waarbij je de juiste SBI code moet hebben. Of uh, je dan moet aantonen dat je bepaald omzetverlies hebt en zo. Dus het is ook nog niet hmm. heel erg makkelijk. En nee. soms vallen daar mensen een beetje, een beetje door, de, door de maas heen. Zeg maar of die worden niet opgevangen. En dan blijkt wel dat die samenleving zelf daar wel ondersteuning voor biedt. Weet je, bijvoorbeeld vanuit de social enterprises of vanuit allerlei crowdfunding initiatieven. Ja, daar zullen ze het ook nog wel over hebben. We hebben er een aantal uh, dingen voor gevonden. Ja. Ja, het is net hard verwarmend. Hoe uiteindelijk, uh, eh, ik heb, ik heb paronie de vrienden van mij... die dachten dat uh, de wereld in de apocalypse had verlangen en dat we over vijf <laughs> jaar uh, of een jaar... Van die Mad Max ons zouden rijden. Wat ik nou mm -hmm. heel gezellig zou vinden. Um, ja, ja, de, ja. de Walking Dead lijkt me ook wel wat hoor. <laughs> ja, dat <laughs> is een beelden, ja. ja, We de zijn de onderweg de... toch, we zijn onderweg. <laughs> we zijn onderweg. Maar op een gegeven moment met de vijven op ergens uh, bovenop een winkelcentrum staan. Hè? En de zombies beneden en zoiets. Ja, ja. Maar, maar, um, uh, maar om alleen maar je idee te hebben dat er een soort, dat, dat er een enorme gaaf Nou dat laten we zeggen, afloppen hè. Maar hoe... Mensen naar elkaar toegetrokken zijn en allemaal initiatieven op zijn gekomen om uh, anderen te steunen. En het is echt super hartverwarmend hoe iedereen toch wel er uh, uh, uh, bij elkaar komen om zulke dingen in te organiseren. Ja, heb een heel goed mensbeeld. Positief ja, ik mens... vond het wel mooi. Ik denk, ja, ja, ja, ja. Met een beetje, in Nederland zijn natuurlijk al, al jarenlang zijn de social enterprises actief. Hè. Ik denk al wel misschien 20 of 30 jaar of zo. Ja. Ik denk ergens de jaren 90, jaren 0 begonnen of zo. En natuurlijk, daarvoor waren er ook al lang al allemaal dat soort bedrijven, maar die heten toen niet zo. Um, maar nu, helemaal in, de, uh, in wat betreft die zorgen uh, voor mensen onderling. De overheid kan dat ook niet allemaal van bovenaf coördineren. Weet je? Je, hebt, je hebt Engel voor elkaar, uh, Corona Community, Care Platform. Nou, noem, noem de voorbeelden maar op. Uh, Stichting Thuisgekookt, allemaal mensen die voor elkaar gaan koken en op de buren gaan letten. Kan ik nog boodschappen voor je meenemen? Weet je wel? Ja, super tof. En dan denk ik, ja, dat, dat, dat is toch veel beter toegepast op waar mensen op dit moment behoefte aan hebben dan wat een overheid eigenlijk kan coördineren. Ja. En het hoeft niet alleen bedrijven te zijn. Hè? Dus het, zijn het zijn ook uh, misschien zelfs liefdadigheidsstichtingen of organisaties, uh, eh, ja? stichtingen die proberen te helpen. Dus het, een leerling van mij, die heeft, uh, um, die heeft een app ontwikkeld, uh, samen met de hersensstichting, geloof ik. Nou ja, um, ik een, ommetje. ommetje heet dat. Mm -hmm. En dat, dat is een appje die zegt van, uh, nou, je kunt uh, nu zo en zo lopen, of op dit tijdstip neem even een ommetje, ga even, strek je benen even, weet je wel. Ga even ja, ja, artieken. ja. ja. Nou, dat, is gewoon, dat is gewoon opgezet vanuit, vanuit, uh, ja, vanuit zo'n stichting. Nou weet ik niet hoe hè, de, de, de, die stichting natuurlijk gesubsidieerd wordt of zo. Dus daar heb ik geen idee van. Maar het ja, is ja. wel een initiatief die gewoon spontaan is ontstaan. dat is dan heel veel meer van dat ja. soort ja, ja Maar dat is natuurlijk met die social enterprises wel. Dat die hoeven niet per se gesubsidieerd te zijn. Dat zijn vaak, vaak juist ondernemers die ook wel een duidelijk verdienmodel hebben. Maar dat het bij hun staat winst niet voorop. weet je De, de, de maatschappelijke functie is, is eigenlijk belangrijker. Ja, ja. En die vervullen ook prima. Weet je. Dus op die manier uh, wordt de samenleving tussen aanhalingstekens bij elkaar gehouden zonder dat je daar enige sturing van bovenaf voor nodig hebt. Ja, nou precies ja. Het is, uh, ik, ik moest even denken, uh, ik heb een grappig artikel gelezen over, ik, ik heb een achtergrond in uh, informatica, of dan in specifiek met kunstmatige intelligentie. Hè. Dus ik zag dat er een artikel langskomen. En dan hadden ze mm -hmm. een um, simulatie gemaakt, een, een economie simulator. Dus in de zin van oké, okay, wat moet de overheid doen? Hoeveel moeten de overheid belasten om een soort, nivellering voor elkaar te krijgen, hè? Dus ik heb echt super, super links een idee van hoe je dat voor me, weet je wel, um, hoe je de overheid inzet natuurlijk om gelijkheid te creëren. Mm -hmm. Maar ze hadden dat systeem, dus het was een normaal netwerk, dus die gingen allemaal verschillende scenario's doen. Dus op een gegeven moment kwam het systeem tot de conclusie vanuit dat perspectief, hè, van belasten en nivelleren, dat de beste strategie was, is zoveel mogelijk de armen, en de rijken tegelijkertijd te te, te, te heffen. Maar de middenmotors niet. Mm -hmm. Nou, grappige conclusie. Daar kan ik niks mee. Maar goed, grappige conclusie. Maar dit is, stel dat het in, vanuit het, dat perspectief zou werken. Geen enkele mm. politie. Dus die komt daarmee. Die gaat natuurlijk nee, nee, nee. niet zeggen. Laten wij de armen gewoon maximaal van uh, belasten. <laughs> mm -hmm. <laughs> en, uh, dit, en dan uh, de, de rijkste. En dan, dan niveleert het, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. het is, ding is het natuurlijk ook wel dat je uh, ja, je moet het natuurlijk nog kunnen verkopen aan je achterban. Dat is, dat is een heel uh, hoe dat proces werkt. Maar ik vind het wel interessant nu. Dat doet mij een beetje vermoeden. Alsof je de overheid zou kunnen vervangen door een algoritme uiteindelijk. Je denkt van nou, die partij wil dat, die partij wil dat, weet je. En dan laat ik je mensen stemmen op de strategie die ze willen. Ik denk, ik denk het wel dat dat kan. En ik denk, maar het is ook de, de algemene strekking, in wat de laatste tijd, tijd merk met corona, is dat, dat er beslissingen moeten genomen die politici niet kunnen maken. Right? Ze, kunnen niet, ze, ze kunnen niet zeggen van, ja, bijvoorbeeld stel, stel dat het een oplossing was, van oké, okay, we gaan alle oudere mensen... Keihard isoleren, hè? Voor hun wordt het een, een isolatiestaat. Mm. En uh, we kunnen ze niet meer helpen, dus we laten ze uh, wegkwijnen. Geestelijk scenario. Mm. Maar misschien effectief, het meest effectief in een, in een soort klinisch systeem, right? En een klinisch robot robotachtige manier van, oh, dat is de meest efficiënte oplossing. Maar een politicus gaat zo'n beslissing nooit maken, natuurlijk. Het klinkt een beetje donker wat ik nu zeg. Het is natuurlijk allemaal grijs, maar dat soort discussies merk ik nu in politiek. Ze durven niet. Ze gaan meer met het idee mee van: op een gegeven moment willen mensen weer allemaal naar buiten. Oké, okay, laten we dan maar mensen weer even ja. naar buiten gaan. Terwijl je mm -hmm. wel kan verwachten dat misschien meer mensen weer aangestoken gaan worden. Weet je? Dus, euh, ik denk, dat denk en je niet en, dat het logischer is dat er bijvoorbeeld een, een politicus uh, eerst luistert naar degene die hem in het zadel volop hebben, zeg maar, naar de, de grootste donoren van een partij. In het geval van de VVD, Shell, Randstad en uh, Ahold en zo, mm -hmm. en dat hij dan naar hun gaat luisteren van wat willen jullie eigenlijk? Ik denk Ahold die wil natuurlijk een bepaalde strategie waarbij mensen zo veel mogelijk naar de supermarkt gaan en ja. dat de rest de concurrentie gewoon de deur moet sluiten. Ik, ik, ik, ik denk het dat het de een combinatie is van die dus dat tijdens mm -hmm. verkiezingstijden uh, Natuurlijk de praten naar de mond van de kiezer. Hè? Ja, ja. Uh, maar ze, ze, ze, er komt ook een nieuwe, een nieuwe hè, verkiezingen aan. Dus ze zijn altijd voorzichtig met, met, met dat beeld te vormen. Maar natuurlijk, tijdens als ze daar zitten, dan, dan luisteren ze vooral naar lobbyisten en, en de, de druk hmm. van het bedrijfsleven natuurlijk. van corporatisten. Dus daar heb, je, daar heb je zeker gelijk in. Maar het is, ik denk dat ze ook wel een, een soort angst hebben... van, oh, worden we uit het zadel gewipt, Want het is crisistijd, hè. Dus op een gegeven moment, als ze iets verkeerd doen... Nou, dan is het Pvd natuurlijk gedecimeerd in meer dan één keer. Van dus, oh, uh... oh, gele hesjes zullen ze nu geen last hebben, denk ik. Nee. <laughs> gele nee, we vonden, van de immigranten op dit moment ook niet. Weet je, allerlei andere zaken... die zijn nu natuurlijk totaal niet aan bod. We hebben het al vaak over gehad, hè. Dus, uh, dus een beetje hoe je de focus legt. Maar wat ja. natuurlijk wel het geval is... waar je het net over had, dat overleggen... dat lobbyen onderling, dat vinden politici ook heel normaal... Noemen ze overleg met het maatschappelijk middenveld? En Joris Luijendijk die heeft daar wel eens een heel mooi boek over geschreven. Uh, dat heet Je hebt het niet van mij. Dat kun je allemaal nalezen. Gewoon een mooi dun boekje. De, daar staat gewoon. is hij bij Nieuwspoort. Uh, is hij gewoon steeds aan tafel gaan zitten bij allerlei politici. Weet je, mm. zo'n uh, zo fly on the wall. Weet je. je luistert gewoon even mee met allerlei gesprekken. En dat is de manier waarop politici met elkaar praten. Per jaar regel jij dit even met die en dat en dat. Uh, en dat zijn dingen die je helemaal niet in beeld ziet op uh, debatgemist.tweedekamer.nl Weet je wat? Nee. Dus, over de sluitvorming is wel, ja, zie je wel openbaar in beeld. Ja. Wat mij heel positief maakt. Oh, sorry, kan je wat zeggen? Pardon? Ja, ik wil ondertussen vragen wat er allemaal in het chat gebeurt. Ik zie weer een hele lap tekst. Er Was iets verteld over robots of zo? Ja, ja daar had, had Anno het net over. Toch? Ik wil het wel even voor je uitlezen. Corona is alleen maar een doel om robotisering in te zetten. Nu bedienen ze hotels met robots, et cetera. Dus ja, de volgende crisis is incoming. En dan wordt er nog gesproken over de Linux cursus, Linux kan je gewoon leren als je kan coderen, anders moet je er echt niet aan beginnen. Nou, ja. het, het, doet me wel een, het doet me wel een beetje denken, en dat is grappig, want ik wilde daar net even een opmerking over maken. Dat is een heel bekend boek, hè, Van je, je kan fan zijn van haar of niet, van Naomi Klein. En die had het over de, de shock doctrine. Hè? Mm -hmm. Dat is een theorie van als er elke keer als een ramp plaatsvindt, een pandemie, of een, uh, of een natuurramp in een bepaald gebied, um, dat de politiek daarop inspreekt om extra macht te kunnen vergaren. Right? Mm. Dus uh, een pandemie, nou, oh, perfecte, perfecte manier om meer controle uit te oefenen op bepaalde vlakken. Of um, ja. um, er, er wordt een overstroming daar. Eh? Dus de, bijvoorbeeld in uh, uh, Tijdgeland, Amerika had je dat natuurlijk. Hè? Dat was heel, uh, heel New orleans ondergestroomd. Nou, een hele mooie manier om daar gewoon even weer extra militairen eh, daarheen te krijgen. Of politiemacht te versterken mm. of eh? dat soort dingen ja, allemaal. Ja. Ja, je, ziet nu, er... ja, je ziet het ook heel duidelijk, heel duidelijk wel terug in, in de debat in de Tweede Kamer. Ja, niet, lang niet iedereen volgt, dat weet ik. Maar ik heb dan af en toe eens tijd over. En dan luister ik zo'n compleet debat. En dan hoor je dus ook terug. Ja, dat bedrijf mag dan wel een lening krijgen. Uh, maar dan moeten we wel gelijk bedingen dat ze dan ook aan milieuvriendelijkheid gaan doen. Of dat ze ja. niet uh, bonus gaan uitkeren aan hun aandeelhouders. Weet je? Dat soort dingen allemaal. Dat en dat, dat kan wel. er nu dan mooi te, tegelijkertijd even doorgefietst worden. Weet je, ja? Terwijl de uh, economische schade die wordt aangebracht dat natuurlijk is veroorzaakt door de maatregelen die zijn bedacht. Niet door die pandemie zelf. Weet je, er is ja. een reactie op geweest. En daardoor is die economische schade ontstaan. Ja, precies, ja. Dus dat is het weer met, met Schiphol, hè. Dus daar is het vaak mm -hmm. trouwens, hè. Dat er vier uh, Greenpeace'ers uh, over uh, het vliegveld aan het rennen waren. Om, zeg, uh, van uh, mm -hmm. zonder... Uh, wat is dat weer? Zonder uh, blabla geen bonus, zonder geen mm -hmm. zonder geen groen, geen nog wat. Ja, ja, ik ja. dacht, ik ben er nu even weer kwijt. Oh, iets, ja, ja. ja. En ik dacht van mezelf, ja, ze hadden daar heel veel negatieve reacties op gehad. Um, ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook, het is een beetje een soort chantage natuurlijk. Hè? Je, kan, je moet eigenlijk gewoon zeggen van, nou ja, er is, er is momenteel een economische noodzaak om dat te doen. Ja. En laten we dan niet allemaal dingen eraan gaan ophangen. Want dan kan ik ook zeggen van, nou ja, dan moet er meer geld naar het bejaard toe. Of daarheen, daarheen. Voor de wetenschap keer de 16 keer hoog. Je ja. zit het allemaal wel. <laughs> ja, maar uh, hm. het is wel dat iedereen een beetje. Nee, het, ja, het voelt weer een beetje hetzelfde. Van heb ik het eerder ook al benoemd? Het voelt weer een beetje hetzelfde als Jetta Kleinsma. Die dan allerlei mensen die in de bijstand zitten. Waar ze dan door het hele Nederlandse uh, stelsel van, uh, van minimumloon, et cetera. Alle arbeidsvoorwaarden, kwaliteitseisen waar bedrijven aan moeten voldoen. Weet je contractuele voorwaarden. Mensen die zijn in de bijstand terechtgekomen. Niet alleen omdat ze niks konden, maar ook door allerlei regelingen die het voor bedrijven onaantrekkelijk maken. En vervolgens moeten ze dan ergens een of van de Melk baan gaan vervullen. Omdat ja. ze in die bijstand zitten. En ze daar best wat voor terug mogen doen. Weet je ja precies. Ik, dat ik, is ik de wereld bij op toch. kop toch. Ja, ik denk ook bij mezelf. Dat het precies eigenlijk een soort bewijs. Van hoe archaïs de overheid eigenlijk is. Weet ja. je wel. En, en, en ja. juist, juist dat we bedrijven. Die, die innovatie veel eigenlijk ligt. Dus wat voor rare constructies heb je eigenlijk om, om zo'n probleem op te pakken? Weet je? Ik bedoel, de technologie gaat ook heel wat snel. Hoe kan een overheid nou met, met zulke shocks omgaan, weet je wel? Dat op een gegeven moment iets als 5G komt. even los van dat de duiven uit de lucht vallen en, uh, en dingen meenemen of zo, corona meenemen was uiteraard. En, um, maar dat betekent dat iedereen op een gegeven moment... supersnel internet tot zijn beschikking heeft, bijvoorbeeld. Right? Mm -hmm. En misschien ja. kunnen ze dan zeggen van... Oh, eh, ik, ik word nu ingebroken. En dat op een of andere manier een app bestaat... van de open, in, in, meteen de hele buurt op de hoogte. Right? Iedereen is nou gelijk ja. alert. en dan, dan, dan Misschien is er ook een... Uh, een soort buurt, buurtagent of zo. een buurt, uh, buurtbeveiligers of zoiets. Misschien is er wel een straks ja, ja. een app die je koopt. en dan heb je beveiliging in jouw buurt. gewoon een paar beveiligers rondlopen. Nou, ja. die, ster, sterker nog, uh, iets in die richting bestaat al. gewoon met allerlei beveiligingsbedrijven. die dan camerasystemen aanbieden. zoals VerySure bijvoorbeeld. dat zie je misschien al tichtje langskomen op Facebook. Ja. Ik heb een ja, nieuwe dat. woning. Nou, ik zit erover te denken. of zo'n beveiligingssysteem op te hangen. is dus een webcam die signaleert dan gewoon. of daar iemand is bij jouw woning. Volgens gaat dat door naar een centrale. die krijgt die melding en die ziet dat. Ik denk, vrek, moeten we erop heen? die rijden dan naartoe als je er weer moeten als je een abonnement hebt. Ja. Dus dat soort dingen, dat kan al gewoon. Alleen ah, ja, dan zou het misschien nog dichterbij kunnen, inderdaad. Maar je als je op de politie het, moet wachten, dan ben je altijd te laat, hè? Ja. ja, je voelt het aankomen. Je voelt gewoon dat soort dingen, soort, soort verbeteringen, gewoon langzamerhand opborrelen En ja, op een gegeven moment zit je van, waarom hebben we eigenlijk politie in de buurt? Waarom? Waarom? Waarom, waarom hebben we dat? Weet je wel? Nou, nou ja, als, als de buurt het is nog sterker, wordt. weet je. Ik, uh, ja, het is nog sterk. Ik, ik ben in het noorden van Nederland opgegroeid hè, en uh, in de buurt van Wolvengauk heb ik ook op tolgezeten, Zuid-Afrikaans, kan je opzoeken als je wil. Uh, in Wolverga hebben ze geen politie. Die politie zit in Heerenveen. Dus als oh. er iets gebeurt in Wolvega, qua knokpartij... op de zaterdagavond is die politie... uit herenveen altijd te laat. Dus die mensen die lossen dat daar zelf op. Die kroegbasis zetten ze eruit. En die zegt, hey, je hoeft hier niet weer te komen als je dat nog een keer flikt. En mensen ja. die doen niks meer. Weet je wel? Er komt helemaal geen politie bij kijken. Dat is toch wel zo grappig, hè? want dat doen we precies... Dat heb je in Amerika dus ook. Hè? En daar heb je dus uh, zeggen, wij hebben de rest van de wereld... al die wapens. Uh, uh, maar... Daar duurt het af en toe gewoon letterlijk twee uur... voordat de politie er is. Ja, er is een nee. inbraak. Ja, maar met twee uur wachten. Wat, wat, mm -hmm. Weet je wel, dat, dat, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Dus je... Dus, ah, ja. daar, daar kan een huis wel op ingespeeld worden... ...met allerlei soorten technologieën. Tuurlijk. Te ja, in Nederland is het zelfs zo... ...dat je, als er een inbreker in je huis is... ...dat je die niet met een honkbalknuppel op zijn kop mag slaan. Dan, ja, dan word jij ja. aangeklaagd. Ik vraag me af wat je wel kan doen. Wat kun je wel doen eigenlijk? Je, je mag hem fixeren slash staande houden... ...en dan tussendoor proberen met die andere... ...vrije hand die je niet hebt, in je binnenzak te te reiken naar je telefoon om de, om, uh, om de politie te bellen en, uh, ja. en dan te vragen of zij misschien kunnen helpen omdat je je inbreker daar hebt gefixeerd die misschien wel twee keer sterker is dan jezelf. Zo heel veel tape, van een soort tape ding. Ja, ja, ja. Absoluut. Dat was in ja. bottom, hè een soort spin-off van de jongens voor de ja, ouders die, onder die, ons. Ja. Gewoon van die zilver tape. En dat je gewoon pff, <laughs> ja. Sorry. Ja, ja, ja. In de meterkast o, ja. Ja. Ja. Oh, in de meterkast In de meterkast licht sluiten. Ja, uh, uh, ja, Panic ja. Het, mm -hmm. Panic room. Panic room. Ja. Ik ja dat is het. Ja. Ja, een, een, een, een kennis van mij, die had een, een inbreker, die had letterlijk ook nog een pistool op zijn hoofd gezet. En die wilde ah. de, de, de code van de kluis weten. En toen ze, kon hij in één keer uh, vertellen, ja volgens mij heb je Jezus nodig. <laughs> <laughs> en uh, er begon zo'n heel verhaal over Jezus. En toen is die... <laughs> dat, dat is, dat is zelfs een dat dat die, die, die, die inbreker was zo weg. <laughs> <laughs> ja. <laughs> maar dan heeft hij geluk dat hij niet zegt van... ...oh ja, ga maar even consulteren met Jezus voor mij. Hier, pas. Ja, uh, ja, ja. kun je iets vertellen over onze lieve Heer. Maar ik dacht... Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ik dacht, laten we eens even kijken wat voor initiatieven er eigenlijk op dit moment allemaal zijn hè, in die hele coronacrisis. Dat we hebben echt tig die met mondkapjes bezig zijn, met aparte uh, tools en dat soort dingen. En, uh, ik dacht, laten we ze laten eens even voorbij lopen. Okay. Uh, we hebben hier in, in Haarlem heb je een ondernemer die heeft een handige tool gemaakt hè, voor coronatijden. Uh, en nou ja, je moet, je moet natuurlijk hygiëne omgaan met je hele omgeving. Je mag niet overal maar aanzitten en zo van. anders moet het weer schoongemaakt worden. Ik merk dat zelf op mijn werk en de zorg, waar dan vaak per dag zo'n schoonmaker langskomt, die dan weer met allerlei dettol of alcohol de heleboel gaat schoonmaken. Oh, ja, cool. uh, ja. En, en er is nu, uh, ja, de, uh, die heeft, er is een ondernemer geweest die heeft een opener op de markt gebracht. Nou, dat soort dingen die bestaan al een beetje in de praktijk, maar niet ze dan een soort drukknopje aan, waarmee je bijvoorbeeld op liftknopjes kunt drukken. Of bijvoorbeeld een deurkruk omlaag kunt doen, weet je. Dat, ja. dat er zijn natuurlijk alle situaties waarin je gewoon oude systemen tegen waar niet een automatische schuifdeur is, waar niet een, een pasjescansysteem is, en waar je toch normaal gesproken fysiek mee uh, in aanraking moet komen. En hij heeft gewoon zo'n tool gemaakt, waarmee dat hygiënisch kan. Dus hoef je niet met je vingers eraan te zitten. Je ja. drukt gewoon op een knopje, op, je doet die deurklinken om naar heel low-tech, heel, uh, low weet je. Maar het werkt gewoon, Dat soort dingen heb je dan dus nodig. Heel snel op de markt gebracht kunnen worden. Heel goedkoop. Mensen kunnen het allemaal gebruiken. Je kunt het gewoon krijgen bij de actie met de kruidvat, bewijs van spreken. Dat zijn handige dingen, weet je wel. Daar moet je niet te ingewikkeld overdenken met een of ander uh, Corona-app die een jaar duurt om te ontwikkelen, omdat de technologie er nog niet is. Ja. Dat soort dingetjes. Weet je. En, en uh, meerdere fabrieken die dan bezig zijn met allemaal mondkapjesfabrieken mondkapjesproductie op te zetten. Dus in Haarlem uh, zit er nu ook eentje. is ook weer een nieuwe. Uh, en vorige week hadden we er al eentje uit, uh, uit Arnhem. Uh, en die produceert ook een miljoen mondkapjes per week. Maar dat is ondanks het ministerie. Mm. Dus weet je, die, uh, die, die produceren drie, uh, per drie seconden produceren ze uh, twee mondkapjes. Of produceren ze een mondkapje. Uh, maar de overheid was er niet zo blij mee. Weet je. Dat was, het was bijna niet doorgegaan. Um, maar die, uh, de Rijk wilde daar niet in ondersteunen. Uh, die, uh, terwijl zij ongeveer een achtste van de totale productie aan chirurgische mondkapjes uh, kan leveren. Dat zijn niet, zeg maar, allerlei mondkapjes voor het publiek in zijn al algemeenheid, die je bijvoorbeeld in de trein draagt, maar echt chirurgische mondkapjes, die ze dus in ziekenhuizen uh, zouden kunnen gebruiken binnen zorg in zijn algemeenheid. Oh, en dan denk ik, ja, dat, dat, slaat, uh, dat slaat de overheid of flink de plank mis. Weet je, ik hoorde Hugo de Jonge het nog zeggen. Ja, we krijgen wel allerlei aanbiedingen, maar dan uh, zijn het hoekenprijzen of de. Of de kwaliteit is niet goed, weet je? Nou, hier is dan een fabriek die dat uh, met de, de juiste kwaliteit levert, in grote productie. En daar is de overheid dan gewoon uh, niet op ingegaan. Dus dat is gewoon apart, dat soort dingen. Je denkt, hoe werkt dat dan, zo'n besluitvorming? Dan uh, moet je eerst een uh, ambtenaar omkopen of zo. Of een, uh, een, een kamer. je, <laughs> weet, weet je... De, de, de, nou, die, uh, Martin van Rijn, die, die heeft natuurlijk zelf al een deal gesloten met, uh, met bijvoorbeeld Ouping, Weet je, die, die al, al met de mondkapjesproductie begonnen was voordat de overheid er überhaupt mee bezig ging. Die had al allerlei, allerlei mensen met naaimachines neer om dat handmatig te gaan doen, tot ze uiteindelijk de machinale productie op orde hadden. Uh, maar het ministerie is zelf selectief en met wie ze dan wel en niet willen samenwerken en, uh, en aan wie ze wel en niet uh, uh, ondersteuning bieden. Terwijl er gewoon private initiatieven zijn die al ermee begonnen waren, maar daar sluiten ze dan niet bij aan. Dus het is een soort mismatch zeg maar, tussen wat er al een aanbod is en uh, waar de overheid mee in zee gaat. Het is wel apart, wel apart hoe dat werkt. Ja. Ik heb trouwens voor de, voor de luisteraars, ik heb de, de link in de chat gegooid, daar ja, even met mijn persoonlijke account ongepier, dat dus, uh, ben ik. En dan uh, zie je daar een uh, URL. En dan kun je alle berichten nalezen. Dan kun je ook even kijken van uh, om welke bedrijven het gaat. Als uh, mm -hmm. je ja. ja. een paar van die handige gadgets wil kopen, dan uh, kun je ja, daar terecht. Ja, natuurlijk. Er, er zijn allerlei, allerlei opties. Weet je, je kunt ook op, uh, op, op, op een Radio site kijken, weet je, die er is ja. een link naar dit programma stuurloos. daar staat het ook allemaal in. Ja, die heb ik in de chat gegooid. Ja. En we hebben hier iemand die, die heeft ook mondkapjes in aanbieding, hè, Jurian? <laughs> nou, en de aanbieding, uh, wij hebben uh, 500 maken. in Bangladesh, zijn aangekomen, Zien het ziet er fantastisch uit, okay. met de merknaam er mooi op, en vanaf 1 juni, ja dan. Uh... Niet echt libertarisch, maar uh, het is <laughs> Waarom zo. zou je niet libertarisch zijn? Hè? Nou, de, de, de, de maatregelen natuurlijk een beetje in, in de vorm van de overheid van centrale planning. Maar goed, het is wel beter zo voor de gezondheid uh, in het openbaar vervoer. Dat wordt uh, verplicht. En ja, dat is natuurlijk een mooie gelegenheid reclame te maken. Hè? Ja. Is het gratis? Mm -hmm. omdat je uh, reclame maken voor jouw bedrijf? Of, uh... Uh, nou, het dat is uh, voor een bedrijfje dat we het, uh, het uh, meesturen met, uh, met de studio-meubel. Oh, okay, okay. Ja, als oké. We zijn, uh, bij aankoop van een mengpaneeltafel, uh, meng dan uh, ja, krijg je ja, er dat ook dat, dat, ja. <laughs> dat is vanuit het bedrijfje en vanuit oh, ja. de leverant hier uh, uh, in Bangladesh. Die kunnen vanaf 500 stuks leveren met, uh, met een merknaam erop. en met je eigen dienst. Aan, je kunt het toch niet bedenken, productiecapaciteit voldoende daar, dus ja. uh, heb je het... Waar moeten mensen dan zijn als ze dat zouden willen bestellen? Want ja, dat lijkt me gewoon uh, vrij simpel te benoemen. Tot die hebben we uh, een van de website, denk ik. Nee, neem even contact met mij, dat is simpel. Oké, okay, ja. ja. Uh, hoe kunnen ze contact met jou opnemen? Kijk, <laughs> <laughs> Met uh, het radio, neem je even contact. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, ja, ja. Helemaal goed, ja. Uh, typ anders gewoon even je naam, even in de chat van ik wil er eentje hebben, dan uh, fluisteren wij wel even. De contactgegevens van Jurin. Dat zijn de mondkapjes Ja, fluisteraars, hè? ja, ja. De opties die zijn legio, weet je. Ja, de, die opties die zijn legio. Je, je, kunt, je kunt ze ook zelf maken. Hè? Op YouTube uh, hele, hele instructies hoe je dat zelf kunt maken. Typ in zelf mondkapje maken met stof. En je krijgt een hele lijst van opties. Ja, ja. En dan gaat het allemaal heel makkelijk, weet je. En, uh, ja, de, de, gewoon van stukken stof die je al in huis hebt. Van een bandana die je hebt, bijvoorbeeld. Je kunt, je kunt ze gek niet bedenken. Als je ideeën nodig hebt, kijk vooral op YouTube. Uh, uh, en dan worden ook allemaal soort custom-made dingen gedaan, weet je. Zo'n stukjes voor, de, voor, voor mensen die, in, uh, die bijvoorbeeld in een achtbaan gaan of zo, met, met een beetje een rare printer op, of uh, uh, mondkapjes met, met een comfortabele oorfitting, bijvoorbeeld. is van alles mogelijk, joh. Ja. ja, wel even met twee dingen rekening houden. Eén, uh, dat hoorde ik vanmiddag op de radio. Je moet eentje mm. hebben voor de heenweg en eentje voor de terugweg uh, met de trein. Mm. Dus als je een toertje neemt, dan heb je twee mondkapjes nodig. Dat is even belangrijk om rekening mee te houden. Hoe controleren ze dat? En wat ook... Ja, ja, ja. ja. ja mag, uh, een gebruikt mondkapje. Hoe ze dat controleren, dat is een andere ding. maar, ja, <laughs> maar, dan, maar wordt, dat, ziet, uh... dan wordt het ingenomen of zoiets. Er staat er zo'n bewaker bij die zegt, ja, hier met dat ding, de terugweg oh. kan je hem niet gebruiken. Leuk, ja, je dat is ook iets. Dat zou kunnen. Ja, ja, ik weet het niet. Dan, dan komt er uh, dan komt meer vraag. Hè. De meeste mondkapjes, zeker als het er goed is, is uitwasbaar. Dus ja, je zou er inderdaad ook niet. Uh, dat, dat lijkt me ook beter voor het milieu. Uh, in plaats van mm. al die wegwerprommel. Is dat zo'n wegwerpmaatschappij? En het andere wat er ook is, zegt het mag geen sjaal zijn. Als zij vinden dat het mondkapje een sjaal is, dan mag het ook. <laughs> mm -hmm. Oké. Okay. Ja. Nou ja, we hadden hier voor de uitzending ook al even over van de. De, de, de, ...dat het gezichtsbedekkende kleding is... ...dat doet er op dit ja. moment even niet toe. Ja, precies, ja. Dan zie je wat een hele... hele ja. Zo'n heel dikke kont. Ja, het is de nachtmerrie voor Geert Wilders natuurlijk. Straks dan gaan, uh, gaan allerlei moslims... ...die gaan uh, soera's op hun, op hun mondkapjes laten printen. <laughs> Vrijheid van meningsuiting, toch? Ja. Zegt de man die zijn originele haarkleur bedekt? <laughs> nee, ik... De... <laughs> nee, ik zei het hoor. <laughs> nee, oh, ik dacht... Nee, het is toch mijn originele haarkleur wel hoor. Julian, ja. ja. Julian, ja, zou je, je misschien uh, Taxationist Theft uh, mondkapjes kunnen maken? Zo... So, uh, Geel-zwarte met uh, Taxation is Stef. Wat <laughs> is die zo? Uh, okay. Een van de LP-kandidaten in PS heeft uh, die Taxation is theft uh, uh, mondkapjes. Oh, die heeft ze al. Oh, Berman. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja, helemaal ja. goed. Uh, ja, dat denk ik eigenlijk wel nou, sneeuw <laughs> ja. Het wordt een hele creatieve mondkapje. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment, over een paar jaar mensen, hè, dat het modieus is om mondkapjes te dragen. En dan krijg je ook weer zo'n status in mondkapjes. Oh dus, uh, ja, ja, uh, is... ja. Dat is ja, van een... Nike. Die ja, Gucci Gucci of zo. Gucci. He? Ja. 1500 euro. Die zijn, die euro zijn er de ook. De we, we, we, staan hier natuurlijk, uh, we staan er hier natuurlijk heel erg van te kijken. Maar in Oost-Azië is dat, dat denk ik 20, 30 jaar het geval. Ja. ja. Ik was er in 2008. Nou, in Japan liep, uh, liep iedereen met een mondkapje op. Eigenlijk de meeste aparte gevallen inderdaad. Dat kun je zo gek niet bedenken. Alsof je in een speelfilm loopt. Hè? Komt er nu aan. Komt er nu kom, kom aan. Of hele maskers hè, op je hoofd. Jezelf. Ja, ja, ja. ja. Lesen... ja. Nou, ik moet toch heel even een ik klein beetje Oké, okay, Josje, ja, ja, ik, ik heb van de week vraag. weer een heleboel, uh, een heleboel uh, filmpjes lopen bekijken. En van allerlei doktoren deze keer ook. En uh, ik mm -hmm. wil toch ook het beeld schetsen dat we misschien wel over een tijdje gaan inzien... ...dat deze hele mondkapjes-hype, inderdaad zoals Jurian uh, al, al aankondigde, gewoon een... Uh, een volgende nonsens verhaal van de overheid is, naar uh, 9-11 en de uh, Weapons of Mass Destruction in Irak, en uh, noem het allemaal maar op, worden wij nu, wordt er, wordt er nu een verhaaltje verteld over corona, een coronavirus wat in principe al ja, zolang ik over de wereld uh, loop, uh, bestaat, maar al is het nu een andere variant, oké, okay. uh, maar het zou dus ook zomaar kunnen dat we, dat we ervan, ervan wakker worden uit overheidsdroom, uh, of ja. nachtmerrie, net afhankelijk van hoe dat je het wil zien, en dat ...dat het mondkapje één uh, brug te ver was voor de overheid. <laughs> dat het druppel was, ja. ja. Ja, nou ja, dan hoeft het niet per se het mondkapje te zijn. Maar een van de dingen die werd opgemerkt... ...dat was een Duitse arts... Ben ik heb even zijn naam kwijt, ik moet hem er wel bij zoeken om hem goed te quoten. Maar uh, die vertelde dat een heleboel mensen die naar het ziekenhuis gaan om aan om, om de gevolgen van corona geholpen te worden. Dat die op een verkeerde manier behandeld worden, waardoor dat ze juist ook komen te overlijden. Omdat zij een uh, bepaalde stof in hun lichaam hebben die meer voorkomt bij landen waar malaria heerst. Mm -hmm. uh, mm -hmm. en, en uh, als jij die mensen dan in zo'n beademingsapparaat zet, dan is dat eigenlijk een gegarandeerde dood voor dat oh, en en dat het dus op die manier, ja, ontzettend ja, je... veel mensen zijn overleden, maar of dat dan het roller van corona was, ja, dat is ook maar de vraag. Dus ja, het is moeilijk, moeilijk dat het is heel grappig, want je hoort heel veel verschillende signalen overal vandaan komen. Hè, experts. En, uh, en, en vooral experts uit in Zweden bijvoorbeeld. Maar het punt is, je, je. het is ook zo moeilijk aan te wijzen. Dus het is een goed excuus om. ...harde maatregelen te nemen vanuit de overheid... ...dat is het beetje eng dan aan... ...op dingen die wij eigenlijk niet 100% of zelfs 50% weten. Right? Mm. Uh... Nee, precies. En ik heb inmiddels... Uh, ...hij heet Wolfgang Wodarg. Ik weet niet of jullie die naam niet zegt. Ik zal het even in de Twitch-chat delen. Dan... Hij zal vast meer filmpjes hebben... ...maar ik keek dan op Café Weltsmerk. Dat vind ik altijd leuk. Oh, ja. Er staat een filmpje van hem, ik kan dat filmpje er ook gewoon even bij linken, want die heb ik voor me. Uh, ja, dat is dat, als je dat soort verhalen dan hoort van zo'n arts die dus jarenlang in, uh, namens Duitsland, een hele hoge functie heeft gehad in de bestrijding van virussen in Afrika en zo, die, die, die echt ontzettend veel ervaring heeft op dat gebied, die gewoon anderhalf uur in dat filmpje alles onderuit haalt wat op de media verteld wordt. Weet je wel? En die dus gewoon zegt van nou: dit is gewoon de grootste hoax die we, die we nu weer moeten gaan geloven. En ja, uh, ik, ik, ik, ik weet je wel, ik vind het altijd heel erg moeilijk om daar. Uh, want ja, ik horen jullie er allemaal over spreken. Hoe, en ik vind bijvoorbeeld zo'n uh, zo uh, uh, uh, ondernemer die dus zo'n stukje koper uh, uh, weet, op, uh, handig op de markt weet te zetten en inspeelt op de angst, superhandig mm. van die ondernemer. Maar. Uh, ja, hebben we dat nou echt nodig? Ik denk niet dat ik dood kan gaan aan corona. Gewoon niet. Ik ben een, een gezonde, jonge fan. En er is mm. voor mij nul kans dat ik eraan kom te overlijden. En dat is mijn, mijn mindset op dit moment. En ja, ja dat maar is dat is... zit hem natuurlijk ook nog weer in die in die strategie. Hè? We Waar we... ja, Arnoot in het begin al over had. Van, nee, is het nou niet gewoon... Het ja, klinkt misschien... Een... Oké, om is het nou niet gewoon handiger om mensen die in kwetsbare groepen zitten, die juist de preventieve quarantaine te zetten en voor de rest al te zorgen dat, het, uh, uh, dat die daar blijven tot het moment dat, uh, dat er geen gevaar meer is. Volgens mij ben je dan ook veel sneller klaar, maar wat nee, er nu de... wel het geval is in de, in de verpleeghuizen is dat de strategie die gevolgd wordt, hè. En toch vallen daar nu best wel veel doden omdat daar mensen van buiten komen om die zorg te leveren. Ja, dus dit is een tr tricky business. Weet je. Dit, uh, het is nog helemaal zo gemakkelijk uh, om dat op die manier op te lossen. Het grappige is dat, dat is, ik, ik, ik uh, als je daar geïnteresseerd bent, ik heb uh, vanaf het begin al uh, gekeken een beetje naar de statistiek daarvan. Weet je wel, dus de Hopkins Universiteit, ja, ja. die had op GitHub ja. uh, heel veel cijfers neergezet van de verspreiding mm -hmm. van corona. En hoe dodelijk het was, ja. En, ja, ja. of ja, hoe niet, ja. hoe juist niet dodelijk het was, hè, en hoeveel, hoeveel mensen erbij omkomen en dat soort dingen. Want um, we mogen dan geen expert zijn in virologie in en dat soort dingen, maar met een beetje basiswiskunde van de middelbare school kom je al heel erg ver. Ah, ja. um, ik, heb een, ik heb even ik ga even een linkje toevoegen hier uh, in, de, in de Twitch chat. Uh, de wiskunde van een pandemic, van een pandemie. Sorry, pandemie, pandemie. Uh -huh. En um, super interessant filmpje. Oh, ik mag, ik mag niet. Daar kan niemand anders van doen. Wacht even, ik ben niet uh, op Twitch ingelogd op in dit moment. Zo, so, ik doe het even hier in. mijn... In de Skype-stream-ding. Ja, als zo. jij hem in Skype deelt, dan deel ik hem wel in de andere chat weer. Oké, okay, maar goed. Uh, ik ik, ik hou, hou dat ook iedere dag bij. Hè. Ik kan die van mij ook wel eventjes delen. Er zijn allemaal grafiekjes ja. bij ook. Precies, ja. Dus... Dat zijn gewoon de officiële cijfers van RIVM, Stichting Nice en, en de, de CBS, weet je, die dat allemaal bijhouden. Ja. Uh, en het ding is dus, als je bepaalde cijfers onder elkaar gaat zetten, dan krijg je een beetje een helder beeld van hoe... Uh, ja hoe eigenlijk die, die hele ontwikkeling van het virus zich in Nederland voordoet... en, en hoe bijvoorbeeld het aantal tests daarop van, uh, van invloed is. Dat is wel heel interessant, want op een gegeven moment hebben ze het aantal tests enorm verhoogd... en toen gingen natuurlijk uh, het aantal bewezen uh, aan corona-overleden mensen ging ook omhoog... maar dat komt omdat je het aantal tests vergroot. Niet doordat Precies, ja. dat er nu wezenlijk meer mensen aan overlijden. Dat soort dingen, die, uh, dat is handig om mee te nemen. Dat zie je ook heel duidelijk al in die grafieken te Ik heb is wel wat gehoord van die president van Tanzania. Die ging het ook even testen op geiten en op uh, groenten... <laughs> Die bleek ook corona besmet te zijn. Ik kan er ook allemaal positief uit. Oh jee. Ja. Ja. Maar het is, het is wel grappig. Want het enige wat je, wat je als waarheid hebt. Hè, is het verleden. En, en als je kijkt naar de, de wiskunde erachter. En daarom hebben we dit filmpje toegevoegd. Hij laat precies zien. en dat precies op die, Ik heb even het linkje gedeeld. Precies op die 10 seconden. Wat er gebeurt als je het er kan herkennen. Dat je kan testen. En mensen isoleert. Dus in alle andere gevallen hè, gaat zo'n pandemie vrij snel door de omgeving heen... als we allemaal mensen door elkaar heen lopen, om het zo maar te zeggen. En als je op een gegeven moment het kan testen... als je kan zeggen van, hé, hey, deze persoon heeft last van corona... nu moet je jezelf even isoleren en gewoon uitzieken, weet je wel... of behandelen en niet meer in de, in de, in de bevolking plaatsvinden. Dus je, je kan er gewoon verschillende wiskundige modellen op loslaten... en kan zien wat het effect ervan is. En dat is, dat is, dat is een waarheid waar je vanuit kan gaan. Um, als je, het vergelijkt met andere stiektes, dan heb je daar ook cijfers van. Hè? Dus, um, uh, als je het vergelijkt met hoe snel het door de bevolking heen gaat. Um, ja. dat, dat, zijn, dat zijn iets hardere dingen dan dan heel veel experts die ik hoor, die allemaal zeggen advies van, we kunnen dit doen of dat doen. Hè. Je hebt een expert in Zweden die zegt, nou, we doen het heel goed, hè. We, we isoleren helemaal niemand. Maar ja, kijk je naar de cijfers, dan, dan zijn het andere dingen. Dus je hebt een enorm landoppervlak en bepaalde mensen ja. zijn allemaal ja, ja, ja. verdicht geconcentreerd en bepaalde stukjes. Dus het, het is heel anders. Uh, ja, het is heel apart, want, want Zweden die, uh, dat is een heel groot land, hele kleine bevolkingsdichtheid, hè. maar ze staan wel op plaats 7 in de wereld van het, uh, van het aantal besmettingen per miljoen inwoners. Dus dat is heel apart voor zo'n dunbevolkt land. In ja. Rusland zie je dat bijvoorbeeld veel minder. Zelfs in Wit-Rusland zie je dat niet zoveel, terwijl ze daar helemaal geen maatregelen hebben getroffen. Ja. Uh, dat dus dat het is wel, wel bijzonder dat het in Zweden. Nee, maar dat, zorgt dat is. komt dus weer omdat die tests totaal onbetrouwbaar zijn waarmee getest wordt. Want er worden papaja's positief op getest. Dus uh, <laughs> die, die cijfers worden dus net zo zwaar gemanipuleerd als de inflatiecijfers, uh, roep ik nou sinds de ja, week. Dat zou kunnen, maar het, uh, het, ja, maar het ding is natuurlijk wel dat, uh, dat we daarover ook geen informatie hebben. Dus uh, nou, als, zeg maar, behalve dus, als je de informatie wil accepteren dat de overheid je gewoon kaart aan het oplichten is. Omdat ze aan het toewerken zijn naar een global currency reset. Omdat het hele financiële systeem allang naar de klote is en dat ze dit dus gewoon aangrijpen om dat op te lossen. Ja. Maar ik denk, al, ik denk het, altijd, je kunt het niet bewijzen, maar het komt wel verdomd goed uit. dat denk ik altijd, ja. weet je wel? Ja. Ja. Ja, ja, de shock, politici uh, it, kennen it, uh, yeah. de never let the crisis go to waste. Ja, maar Anno, oh, jij wilde wat zeggen, sorry. Ja, het is, is dus inderdaad weer zoals Jos, Jos hier zegt. Het is, een, het is een soort shock doctor in, hè. Het dus is heel opportun. En, ja, um, de de um, manier waarop de media het presenteert, heeft gewoon een bepaalde smaak bij mij. Waarop bijvoorbeeld ook MH17 werd ingezet, weet je wel. En, en, en nou zijn we drie jaar weg, ...op dat MH17-verhaal... ...en het lijkt er toch steeds meer op dat de CIA... Uh, ...in een corrupte Oekraïnse overheid... Uh, de, ...dat diegtag uit de lucht heeft geschoten... ...in plaats van de boekraket uit Rusland, weet je wel. En ja, daar, ja, goed, ja. voor mij heeft het gewoon een bepaalde, een bepaalde kleur... ...dit hele nieuws, waarvan ik denk... Van, ja, ...hoe vaak moeten we nou nog voor de gek worden gehouden... ...voordat we een keer wakker worden uit die uit de nachtmerrie. Voor de, de nou, spesifische geval ja, denk ik dat, dat, dat we dat we niks eigenlijk echt vast weten. Ik bedoel, het, het klinkt ook heel aannemelijk... Hè, dat de overheid inspringt in, in zo'n in zo ramp... zonder dat we iets kunnen testen. Hè, want anders lopen we met donker te, uh, te tasten. En ook om daar even in te grijpen... om, om jouw voorbeeld even te nemen. Ik weet nog goed in een interview met Ron Paul... Um, een liber libertarische kandidaat in, uh, in Amerika... bij de verkiezingen waar Obama bij was... toen. Hij vertelde dat hij, dat zodra uh, uh, 9-11 had plaatsgevonden, dat, uh, dat, dat bepaalde republikeinse kandidaten, ook, ook de, dicht bij de president, eigenlijk bijna een feestje aan het vieren was, waren omdat zij de kans hadden, of de, de, de, de mogelijkheid hadden om Irak binnen te vallen. Dus het was voor hun opportun, weet je wel, om dat soort dingen. Maar ik geloof eigenlijk in twee dingen. Dus een ram kan zich inderdaad plaatsvinden, maar aan de andere kant heb je de politiek die daar heel graag op inspringt om hun macht te, weet je wel, te, te, te, te fundament, weet je wel, te breiden. Dus, um, ja, en, uh, en daar komt dan nog bij nou, dat misschien wel die politiek uh, gewoon gebruikt wordt door het groot kapitaal om dat bepaalde verhaal te vertellen. Weet je wel? Dus wij manipuleren de cijfers een beetje. We zorgen dat er een aantal van die, van die niet betrouwbare tests als betrouwbaar worden gezien. Dan, dan huren we nog uh, een, een, een man uit Londen, ik weet even zijn naam niet meer, die, die had voorspeld dat er een kwart miljoen mensen in de in de in de, in de Verenigd Koninkrijk aan zouden komen te overlijden. En, en op basis van die voorspelling, ja dat, dat tonen ze dan aan de politiek. En dan kan de politiek maar één ding doen en dat is de hele samenleving in een lockdown ja, Maar... maar na een, na een maand blijkt dat de cijfers gewoon onjuist zijn. Pertinent onjuist zijn. Maar dan zitten we wel al in die situatie. En, ja. Ik vraag me af welke de hoeken dan is. hè? Ik bedoel, dat, als ik even jouw ho hoed even opdoe. Ja. Of jouw eh, pruik. Mijn, mijn pruik, ja. Pruik <laughs> even opdoe. Want de, de grootkapitaal of corporatoristen waar je het zou, zou hebben. De mensen die het dichtst bij de overheid liggen. Die hebben... Die lijken me best wel een, een, een, een beetje een knieval gedaan te hebben. Misschien niet de banken, maar misschien wel de banken eigenlijk. Misschien om het niet te zeggen. Maar bijvoorbeeld de, de energie en olie, die hebben toch wel echt problemen gekregen omdat, ja, niemand wil meer te tanken. Right? Dus dat is, dat is precies Dus ja. daar, daar, gaat, daar gaat wel iets mis. Maar misschien zijn er een andere soort uh, weet je wel, partijen die echt wel, uh, ik bedoel, de politiek heeft wel natuurlijk. Uh, op bepaalde partijen wel daarbij punten weten nou, te ik, ik denk wel dat, of tenminste laat ik het anders zeggen. Ik zie door deze verschuiving die plaatsvindt, gaat er dus, uh, wat hebben we, hebben we eigenlijk ook al benoemd, Rick heeft dat benoemd, deze uitzending. Er gaat dus een hele nieuwe economie ontstaan om steun te krijgen van de overheid. En daar kunnen mm -hmm. in principe dat soort bedrijven makkelijk op inspelen. Want die hebben hun juridische afdeling en hun uh, financiële, financiële mm -hmm. afdeling. En die gaan dat soort documenten allemaal gewoon fabriceren. En dan krijgen ze steun. En dan, dan hebben ze dat geld eigenlijk zonder dat ze nog hoeven te pompen naar die olie. krijgen ze het toch gewoon uh, de centen. Mm -hmm. En, en dat worden dan wel uh, geïnflateerde cijfers, want er komen weer, sinds dat uh, de crisis is uitgebroken, de coronacrisis, is de centrale bankbalans in de VS alweer verdubbeld en... en uh ja de hoeveelheid geld die er in de afgelopen maand bij is gedrukt is ongeveer net zoveel als in de eerste 2000 jaar van onze beschaving. Mm. dus uh, maar maar dat soort bedrijven kunnen ja makkelijker toegang krijgen tot dat geld omdat ze zulke sterke lobby's hebben en ja ik ik ja ik weet het niet maar ik nou, misschien wil ik het te graag geloven dat de overheid zo slecht is en dat we allemaal gevangen uh, ja. zijn in het wiel Weet, weet je wat het wel. ding is, er is een bepaald soort persoonlijkheid voor nodig om überhaupt lid te worden van een overheid. Om überhaupt daar in een hoge positie aan te nemen. Jij moet namelijk het idee hebben dat jij, dat jij het binnen jouw vermogens hebt liggen om voor een grote, hele grote groep mensen te bepalen wat de beste beslissing is om te nemen op dat moment. En dat is ja, dus eigenlijk, ja. is dat al, als je voor de klas gestaan hebt, jij hebt dat ook gedaan Arno. Jij weet voor die mensen die in jouw klas zitten, weet jij al niet eens op welke. Op welke manier zij het beste leren? Dat moet je iedere keer opnieuw uitzoeken. Dat is voor een overheid die over 17 miljoen mensen gaat, is Het volstrekt ondoenlijk om te bedenken wat voor ieder individu in die samenleving de beste oplossing is voor de situatie op dat moment. Dus dat is ook helemaal niet een handige manier om dat aan te pakken. Om weer even naar terug te gaan: het is al moeilijk om voor een groep van acht mensen iets te organiseren, laat staan voor een miljoen. Hmm. Right? Dus, <laughs> dus ik zou niet. Ja. Ja, ik bedoel, ja, maar daar, dat, dat wel... daar worden ze dus ook in geholpen door bijvoorbeeld uh, cijfers uit de wetenschap die in het begin nog wat onnauwkeurig zijn. En mm. dan is er een, een gerenommeerde wetenschapper uit Londen die toevallig met een goed uh, cijfer wat goed ligt. En, en dan op basis van dat cijfer, en dan kunnen die politici ook zeggen: ja, wij, wij, vertrouwen, de, uh, wij vertrouwen de deskundigen, dus wij maken ja. deze beslissing op basis dat van dat cijfer. Maar dat is wel een. Uh, weet je, ik, ik ben helemaal geen fan van Thierry Baudet, hè? Dus laten we dat voorop stellen. Ik hou maar? niet van. Die, nou, ik hou niet van zijn inhoudelijke oplossingen. Ik wil één ding wel meegeven. Hij, uh, hij, heeft, uh, hij legt wel heel de nadruk op de wetenschappelijke methode. En dat vind ik een hele fijne waar je alle, alle andere partijen zo ongeveer, misschien met uitzondering van de SGP af en toe, maar gewoon heel selectief gebruik ziet maken van wetenschappelijk onderzoek. Dat ze denken... Hey, ik heb nu deze beleidsrichting in gedachten. Welk onderzoek past daarbij om dat te ondersteunen? Uh, daarbij hanteert J. Baudet steeds de methode van. Hé, hey, maar dit is geen deugdelijk onderzoek om te komen waar we willen zijn. Als je die samenleving wilt laten draaien. Dan moet je feitelijk iedereen gaan testen. En dan kijken of ze dat hebben of niet. Even los van de vraag of het een deugdelijke test is of niet, want dat moet natuurlijk voorop staan. Maar dat is de methode die je moet volgen om daaruit te komen. En dat lijkt op dit moment totaal niet de insteek te zijn... die de overheid volgt. En eigenlijk is dat heel raar. Nee, want elke beslissing... want ik moest even denken wat je zei van, van, hè, van die bedrijven... die dan uh, op massale schaal goede, goede mondkapjes maken... om het zo maar te zeggen. Hm. Dat die, die echt goed de test doorkomen. En dat de overheid daar niet aan wil. En ik denk... Ik denk ik denk als de overheid zoiets doet en dus zegt, nou, we gaan met dit bedrijf een en we, we gaan uh, miljoenen mondkapjes maken. Ze zijn natuurlijk bang als er maar één ding verkeerd gaat. Dat zijn natuurlijk al die stronten over hen heen gegoten kregen. Hè? Want, sorry voor de beeldkant, mm. maar ik kwam even nergens anders op. Maar ja, ja. Ze, wilden, ze durven zoeken risico's eigenlijk bijna niet te nemen, weet je wel. Als er een, nee, als ja, als ja, een, medici ja. een medicijn wordt gevonden, denk ik, ja, moeilijk, moeilijk. Het, um, mm -hmm. ik, kwam, uh, ik, ik had trouwens even ondertussen nog een uh, artikeltje gevonden van een, uh, van een uh, laboratorium in Baarn. En dan kun je met de auto al ja. langs rijden en dan kun je jezelf ja, ja. testen. Right? Ja. en uh, nou ja, hartstikke tof uh, initiatief plak het even gelijk, uh, gelijk even in de, in, de, in de app in je auto, kun je laten testen je moet je even een half uurtje wachten denk ik en, uh, mm -hmm. maar dan hoor je dus geluiden van de overheid van ja, um, die testen die kunnen niet helemaal uh, af en toe kloppen, daar kan een positieve reactie, positieve resultaten dat kan ja. wel negatief zijn nog een Maar die kans is super klein, ja tuurlijk is die kans er en geen enkele wetenschapper gaat zeggen van ja, die kans is er niet, right dus politici, ja. politici, die durven niet zich snel ergens aan toe te wijden. Al is er een soort, als zij op een gegeven moment moet zeggen van ja, de kans is er toch dat het niet werkt. Dat is funest. Nou ja, maar dit is ook het gevolg wat, uh, van, van als je de keuze maakt om, heel, om dit soort zaken uh, van centraal bestuur te laten afhangen. Dan gaat de hele bevolking ook naar jou kijken van hé, hey, jij gaat het centraal bestuur voeren. Nou, dan moet jij het ook goed doen. Want als je maar één fout maakt, dan zul je het weten ook. Dat is ook ja. een, eigenlijk een hele goede reden om dat niet zo centraal te willen aanpakken. Ik ja. heb wel heel vaak gedacht van, waarom laten ze bedrijven dat zelf niet doen, weet je wel? Laat een, een ondernemer bijvoorbeeld bedenken van, hé, hey, ik wil geen slechte naam krijgen. Ik zorg dat iedereen van tevoren getest wordt die mijn kroeg inkomt. komt. En als je zo'n positieve test hebt, dan kun je rustig bij mij bier komen drinken. Niemand ja. die zich dan druk hoeft te maken. Corendon heeft dat nu gedaan. Die biedt, die biedt corona-vrije vakanties aan. overheid is er hard overheen gevallen. Maar zij zeggen gewoon van... ...hé, hey, iedereen die getest is en die negatief getest is... ...die kan bij ons op een vliegtuig komen te zitten. Die krijgt een all-inclusive vakantie. Met z'n allen op dezelfde plek. Geen verspreiding door het land waar ze dan op vakantie gaan. Je bent ja. twee weken eruit. Je kunt even je gedachten verzetten. En je komt weer terug zonder dat er iemand verder besmet. Ja. Welke, welke maar overheid houdt niet van dat soort oplossingen. Corendon is dat. Ja, Corona-vrije vakanties van Corendon. Ga het vooral even googlen. Ja. Oké, okay, mooi. mooi. Ik wil er nog weg. Uh, dus uh, ik Je hebt anders ook nog wel een uh, land waar geen corona heerst voor je, Arno. <laughs> Nieuwe land. Ja, top. Is er nog veel muggen. Is er eigenlijk veel muggen daar. Echt... Oh, zoveel muggen. Ja, oh, ja. Je, je eindigt met malaria, maar geen, uh, geen, uh... Geen, corona. <laughs> geen corona. Je kunt er volgens mij ik kon je niet ook naar Turkmenistan gaan. Dan wordt, uh, wordt het woord uh, corona mag dan niet gebruikt worden, toch? Dus daar is ook ja, geen corona. Daar is ook geen corona. Inderdaad. Ja. Als je in de woest, van de woestijn van de Sudan staat, dan heb je ook geen last, uh, denk ik. Ik moet even dus, denken dus, aan. Je wie, moet, er aan die... hebben, moet er wat voor over <laughs> hebben, hè? We moeten wat ja. voor over hebben. We moeten even denken aan. Wie was het nou? Een bekende Braziliaanse voetballer. Uh, uh, Maradona? Nou, ja, misschien. Nee, misschien ja. Argentijn Argentijn, sorry. Palais, ik weet niet. Eh. Wat nee. bedoel je? Ronaldo. Ja, Ronaldo. Ik denk Ronaldo, die is die, zodra corona op begon te komen, was hij gewoon naar zijn eiland gegaan. Ja, ja, ja. <laughs> een eiland. Hij <laughs> zit gewoon nu op een eiland de coronavirus af te wachten. <laughs> het voelt super. een beetje als de, als de, als de, als de paus tijdens de pestepidemie. Weet je, die grote vuren om zich heen liet bouwen om het buiten te houden. Precies. Wij doen het Vaticaan, Vaticaan even dicht. <laughs> op, deur dicht. Ja. Ja, nou, het is daar ook een uh, geweest, hè? Ja? Ja. We hadden nog wat berichtjes trouwens, hè? We, doen, uh, we nog wat mondkapberichtjes? Ja, uh, ja, die uh, mondkapjesberichtjes waren we een beetje doorheen, volgens mij. Die heb ik intussen tijd allemaal wel genoemd. We wow. hebben ook uh, wel ja, we komen nu bij een, uh, nou ja, zeg maar, als je het dan toch decentraal wil oplossen. <laughs> Dit is een hele interessante. Hè? Uh, er zijn landen, en dat weten we inmiddels ook wel, waar de overheid niet zoveel in te brengen heeft. Waar bijvoorbeeld alle criminele kartels veel uh, belangrijker zijn in het besturen van het land. Uh, een zo'n land is bijvoorbeeld uh, uh, El Salvador. Waar de straatbendes inmiddels dus de handhaving van de coronaregels op, op zich genomen. En dus mensen met honkbalknuppels en uh, vuurwapens bedreigen als ze zich niet aan de regels houden. Ja, wij toch ook hier in Nederland. Alleen die hebben dan een uniform aan. Oh. Ja, dat klopt. Maar dat is, maar dat is, maar dat is centraal gestuurd. Hè. Dit, dit is gewoon oh, ja. lokaal, zullen we zeggen. Ja. Dit is vanuit de samenleving zelf, als het ware. Of je er blij mee moet zijn, is een beetje een andere vraag. Maar. Uh, uh, dat kan ook zonder overheid, zullen we zeggen. Hè? Ook, uh, geweld nee, is... kan ook zonder ja. overheid. Ja. Dat zie je toch ook in Brazilië. Dat je toch uh, ook dat, dat, uh, dat in de favela's de, de huidige uh, maffia gewoon rondloopt met knuppels om mensen gewoon even binnen te houden en zo. Dus, ja, uh, ja, ja. ja, die Bolsonaro zegt dat er niks aan de hand is, toch? Dus uh, niemand moet het doen. Ja, ja, ja precies, ja. Dus... Uh... Ja, het stond, het stond ontwikkeling. Om na te denken dat, dat, dat die, die, die, die mafia eigenlijk ook beseft van... oh, we kunnen ons, ons werk niet doen als mensen allemaal ziek zijn. Ja, dat is, en de, de, dat, is, dat is voor mij dus ook wel iets om aan te nemen dat er wel degelijk iets aan de hand is, want uh, weet je, dat, dat, dat soort mafioze praktijken. Die trekken zich helemaal niks aan van of de overheid vindt dat er wat aan de hand is of niet. Die kijken gewoon in de praktijk van, hey, uh, heb ik nog een markt om bijvoorbeeld mijn drugs te verkopen? Uh, en als mensen allemaal massaal binnen gaan blijven, of niet, of niet binnen willen blijven moet ik eigenlijk zeggen, dan, uh, uh, ja, dan kunnen ze misschien wel ziek worden ...gaan ze hun drugs niet meer gebruiken. Dus dat is een daadwerkelijk markteffect. En misschien heeft de overheid daar wel wat over te zeggen... ...maar zeker in Brazilië... zei de overheid juist dat er niks aan de hand was. En toch gebeurt het tot daar dat erop gehandhaafd wordt. Dat is wel heel apart. Omdat die bendes er helemaal geen belang bij hebben... ...dat mensen, dat mensen binnen blijven. Maar Ik heb wel is... een voorbeeld van uh, El Capone. Die, uh, bijvoorbeeld uh, de, uh, de, wat is het? de houdbaarheidsetiket op de melkpakken was het toen. Dat is een uh, uitvinding mm. van El Capone. Want die merkte dat zijn, ja, die merkte dat zijn uh, personeel, zijn jongens zeg maar, uh, die dronken nog wel graag melk in plaats van whisky. En die, uh, en die werden op een gegeven moment ziek en toen bleek dat die melk over datum was. En toen eiste hij dus dat er een houdbaarheid, of in ieder geval een datum opkwam van, wanneer die, uh, van hoe oud die melk was. Oh, dat en, uh, ja, zodat uh, zijn uh, jongens niet ziek werden. En dat is uiteindelijk een standaard geworden. Maar het is ooit ingevoerd door, uh, door elke Ah, Het is jammer dat de dat standaard geworden is, want je hebt de, binnen de zorg heb je, nou dat zal in heel veel bedrijven ook zo zijn, heb je gewoon een soort standaardregel als je bederfelijke producten hebt, dan schrijf je daarop op welke datum het is geopend. Weet je, zodat ja, ja, je weet wanneer het er weer uit moet. Ja. Dat is heel nou. normaal, daar heb je helemaal, helemaal geen centrale regel voor nodig. Weet je. Als je een beetje nadenkt, dan weet je dat je geen bedorven producten wil hebben. Ja, oh, ja. Het, maar het is wel een centrale regel. Hè. Daar, als uh, ja. Rob Geus uh, van de smaakpolitie ja. weer ergens langskomt, dan vraagt hij, stikker jij wel goed? want dat ja, is ja, ja ja dat zijn de HACCP regels hè, Johan. En hoeveel? Er ja, ja her Analytic her uh, critical control Point. En hoeveel ik heb hem wel uh, uh, inmiddels al vandaan, 10 keer hè? moeten doen, hè? Huh? Waar, waar kwam het ook weer vandaan uh, Johan? Ja, naast. met de ruimte ja. ja. Ja. Het zijn regels voor in de ruimtevaart, inderdaad. Dus de vraag is of dat nu echt zoveel toepassing zou moeten zijn in het dagelijks leven. Je zie, ziet nut wel. Maar misschien af en toe best wel eens. De... Ja, het is wel nuttig, maar of het zo strikt zou moeten, is een beetje de vraag. Ja, ja. ja, maar als je dus ja, er moet ergens een grens staan. Hè? Hetzelfde met de maximum snelheid, als je hem dat toch invoert, ja, dan moet je hem wel handhaven, moet ik maar zo te zeggen. En uh, als je ziet hoe dat sommige van die horeca-ondernemers met hygiëne omgaan. Ja. Hm. Je ziet het vaak niet ja, hè, nou, dat, dat is zij zo. bezig zijn. Nee, dat is natuurlijk zo. Maar mensen hebben er wel persoonlijk belang bij om dat van vooraf te checken. Weet je? Ik zie in de zorg, zie ik het heel vaak gebeuren... dat als dan zie je ze op zo'n flaapak staan... dat is gewoon nog dicht, hè? Oh, maar uh, tenminste, de houdbaar tot is uh, twee ja. dagen geleden. Dan gaan ze niet eens ruiken of proeven of dat product nog bruikbaar is. Dan wordt gewoon zonder, pardon, de vuilnisbak in gebied. En dat is, eh, dat is echt wel, wel zonde. Op die manier verdwijnen dus heel veel producten de vuilnisbak in... Ja. terwijl dat misschien helemaal niet nodig was geweest. Dat ja, dus dat, dat soort checks is altijd nog wel handig. Ja. Nou, ik denk bij mezelf... Uh, weet je wel. Uh, zoals als het initiatief zijn. Mensen zouden toch bij elkaar komen. Of elke poon. Bij elkaar komen om zoiets te regelen. Weet je wel. En allemaal afhankelijk van dat bedrijven dat allemaal zouden regelen regelen ofzo. Dus er zal waarschijnlijk dan, als het niet bij de overheid was, dat waarschijnlijk ergens een keurmerk voor, uh, voor waren ze geweest zijn, die, uh, die ze gezegd hebben van, nou, als mm. het die pak dit staat, dan klopt het ofzo. Weet je? Nou, of het is al een paar, paar duizend jaar, nou. jaar oud. Ik bedoel, de, de joden de kosher, je hoeft net van de joden, dat is al een paar duizend jaar oud. Dus, uh, dat zijn eigenlijk voed, uh, voedselregels, hè? Vo, uh, voedselvoorschriften. Ja, dat is waar, oh. ja. Dat is waar. ja. ja. So. En uh, in de islam heb je het ook nog, hè? dus uh, handel, Wasregels of zo. Oh. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar goed, dat hebben ze natuurlijk van de Joden. Dus, uh. Ja, is het niet ja. zo? Dat, ik las een artikel. Ik, volgens mij las ik ergens naar dat, dat er inderdaad regels in de, in de Koran bestaan die gewoon lijken op de hygiëneregels die we nu gevoerd hebben. Ja, ja, ja. ja, dat uh, een beetje overgenomen van, van de Joden. Het dus, uh. ja. oh, dus uh, is wel een beetje dezelfde oorsprong. Dus vind wat dit betreft vind ik het wel een heel opvallend dat het juist Geert Wilders is die zo heel erg hard hakt op die hygiënemaatregelen. Ja, precies, ja, ja. Want in de Koran... Ja. De ook. ja dat is ook al, ja. ja, maar goed, uh, Geert Wilders is van de... Die wordt ook gesponsord, hè, de Joden. Dus, uh. oh, yeah, oh ja, dat is ook zo. Ja, die zal dan vast beweren dat hij de Joodse regels hanteert en niet, uh, niet de Islaan Koosje is beter dan Halal. Ja, <laughs> Oh, ja. Ja. <laughs> misschien moeten we een t-shirt voor hem laten drukken hè? ja in ja, ja, ja. Maar, uh, ja, ja, ja. eh, Josje, om even terug te komen op, op, uh, op jouw verhaal over de, van: hey, we, de, moeten we dat nou eigenlijk allemaal wel zo serieus nemen, die hele corona en zo. Er zijn ook gewoon bedrijven die zich helemaal niks van aantrekken dat er een van de crisis is. Die beginnen gewoon een nieuw bedrijf. Weet je, het is een heel mooi artikel over in uh, Financieel Dagblad. Maar voordat we dat behandelen, nog nog eigenlijk even benoemen. Uh, er was laatst ook gewoon op tv, een uitzending waarin je uh, dan ondernemers van sportscholen had. En die mogen per 1 juni, als alles goed gaat, mogen ze weer open, weet je. En die vrouw die daar aan tafel zat, die heeft zelf een sportschool, die zei al van... nee, per 1 juni gaan wij gewoon open, want anders is er geen bedrijf meer, weet je? Ja, ja, Dus er zijn ook mensen, die, bedrijfseigenaar, die gewoon zeggen... hé jongens, crisis of geen crisis, we beginnen gewoon een bedrijf... of we gaan gewoon verder, weet je? Anders dan, dan lukt het gewoon niet meer. Ik ben benieuwd, want bij mij zit die achter een paywall. Ja, ja dat klopt. Je kunt, je kunt zeg maar wel gewoon vijf artikelen krijgen. Ik ben lid van de... Of, hoe moet dat abonnee van uh, Municipal Dagblad? Uh, maar die uh, die uh, ondernemers die daar in, uh, in dat artikel zeg maar hun verhaal doen, die zeggen dat ze uh, uh, ja die willen ook gewoon liefst voor eigen rekening en risico werken, dus die accepteren dat dat risico erin zit. Dus ja. die zeggen ja dit is de afweging die ik zelf maak. Uh, en, en dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Maar ik ga wel beginnen. Ja. En wat voor onderneming is het? Uh, nou, dat zijn, uh, dat zijn meestal een uh, beetje start-ups. En die, uh, uh, die, uh, de ene houdt, houdt zich bezig met een, uh, met een beetje maatschappelijk ondernemen. Die, uh, die zeggen, ja, dat die, die willen juist mensen heel erg helpen met alle zaken. En anders meer een zakelijk ondernemen, financiële instelling. Um, maar dat... Uh, ja, dat, dat uh, en dat gaat allerlei kanten op hoor. Dat is niet alleen maar hiertoe beperkt. Er zijn allerlei ondernemers die dat op die manier doen. Ik, een paar weken terug ben ik nog bij de snackbar hier in Heimhuiden geweest. En die was ook gewoon open. Ook al mocht er alleen maar afgehaald worden. Weet je. Er stond een bordje open. En ik denk, zal ik het doen of zal ik het niet doen? Dan voelde ik mij nog heel erg... Uh, uh, alsof ik me op gevaarlijk terrein begaf. Weet je. Maar ik heb gewoon een patatje pinda en een vlees besteld. Dat is waar handig is. En zo oh. overhandigden dat mij met, gro met grote zorg. Maar... <laughs> Oh ja. Ja, precies, ja. Maar ja, dat, uh, er zijn natuurlijk allerlei mensen die gewoon open zijn. En, en ik weet nog dat de eerste weken van, die hele, van het hele corona en al die maatregelen en de handhaving ervan nog niet zo helder waren... was er ook gewoon zo'n vrouw met zo'n rijdende ijskoopkar, die was gewoon in tranen dat ze aangehouden werd door de politie... omdat ze uh, op anderhalve meter afstand e echt wel ijsjes verkopen was aan mensen. En uh, die werd gewoon door de politie werd die eventjes van straat gehaald... omdat dat toch echt niet de bedoeling was. Ik, ja, jongens, dus wat ben je dan mee bezig, weet je wel? Inderdaad. Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik begrijp ook wel het standpunt, en het perspectief wat ik ook laat, laat gelezen, is dat, um, dat zelfs bij de, de, bij de, de, de griepgolven, hè, die elke winter dan plaatsvinden, de, de steeds meer zieke ja, mensen zieken worden. En voorjaar werden... hè Arno, want dit is eigenlijk het moment van de griepgolven. Oh ja, oh ja oké, okay. nou dat is die griepgolven. Dus dan, uh, maar... Toen begonnen bedrijven zich al eigenlijk zorgen te maken. Want het is niet dat wij mensen... Ja, oké, okay, mensen overlijden de griep. Hè? Misschien, hè? dat is even een discussie. Maar er werden heel veel mensen uitgeschakeld door de griep. En uh, dat, dat werd steeds opvallender voor bedrijven. Want die willen gewoon... Een bedrijf, weet je wel, die willen gewoon doorgaan met ja, bedrijfsvoering. Maar dat zijn heel veel mensen opeens zien, hè, Dus... Mm -hmm. Dus ik heb het ook op mijn school of jullie, jullie hebben het ook een bedrijf. Op een gegeven moment zijn er gewoon, uh, nou ja, tien mensen, jullie team van twintig mensen zijn gewoon ziek. Ja, dat is, mm. dat is, dat is, dat is een probleem. Dat een klein, een klein probleem, maar wel een financieel probleem. Right? Dus de, ja. Ik begrijp dat redenatie, zelfs als corona niet zo heftig was, dat is een discussie hier, maar dat je, dat je wel op een bepaalde manier als bedrijf inspringt, zeggen van, oké, okay, nu gaan we toch even zeggen van, blijf liever even thuis, want we willen niet de mensen aansteken, want we proberen hier ja. gewoon werk te doen. Right? Dus, uh, ja, maar, ja. maar dat is een ja. hele, norma hele normale handeling, en dat ja. doen bedrijven eigenlijk altijd als, de, als, als mensen ziek worden, en ze het idee hebben dat het besmettelijk is. Dat gebeurt In de zorg gebeurt dat bijna jaar. In alle instellingen met het norovirus bijvoorbeeld. Waar je alleen van ja. het overgeven diarree krijgt. Daar overlijd je niet zo snel aan. Het gebeurt wel, maar niet heel veel. Ja. Uh, maar die mensen moeten dan ook gelijk thuis blijven. Je, die komen niet meer op de werkvloer. Want dan besmetten ze de hele populatie. De noro is veel besmettelijker nog dan corona. Hè? Alleen de ziekte oh. verloopt veel minder ernstig. Maar het is ongeveer vier tot vijf keer besmettelijker dan corona. Als je het gewoon puur kijkt in hoe snel je het krijgt. Hmm. En dan blijven mensen gewoon thuis als ze het hebben. Weet je, ja. dus dat is helemaal geen rare reactie. En daar is ook nooit een hele overheidsbemoeienis mee geweest. Dat regelen zorginstellingen zelf. Die hebben daar gewoon een uh, soort van hygiëneprotocol voor. Ik, ja. Dan, loopt, dan, dan zei... lopen mensen ook met mondkapjes en handschoenen en schorten voor trouwens. Ja. Maar had jij, had jij dat dan? Want je, bent, je zegt, hè, je bent werkzaam in de zorg. Dat, dat, je, dat je merkt dat er op een gegeven moment een griepgolf is. Of omdat er heel veel mensen binnenstromen. Hebben jullie dan ook... Uh... Dan heb je geen capaciteitsproblemen, denk ik. Maar... Nou, ik ben op, op, dit, op dit moment werk ik voor, uh, voor een flexbureau in de zorg. Dus ik, uh, ah. denk, ik zie wel dat, dat we veel gevraagd worden. Hè? Dat zie dat je wel duidelijk. Dat mensen ook voor die coronacrisis zeg maar, preventief thuis bleven. Ze dachten, oh ja, maar ik wil geen andere mensen besmetten. Dus dat is voor veel instellingen ook een probleem. Het is niet alleen maar dat je denkt: oh, het is een verstandig besluit of zo. Maar het is ook gewoon een personeel probleem. Weet je, er allerlei mensen die uh, bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapt zijn. Die hmm. kunnen ook gewoon komen te overlijden al als er te weinig personeel is. Want er worden bepaalde dingen niet gezien. Iemand kan een rare valpartij maken. Ja. Uh, een bepaalde, bepaalde medicatie wordt vergeten. of zo. Er ontstaan ook fouten als je, als je dingen niet op een normale manier laat verlopen. Dus het is niet alleen maar... Je denkt van oh, we moeten gelijk heel erg ingrijpen. Dat is verstandig. Het kan ook echt onverstandig zijn om te snel te reageren. Ja, we voelen ook. Althans ja, ik voel ook. Hè, dus in het begin van oké okay, het is leuk. Hè, dus we blijven gewoon even binnen om ja. elkaar te beschermen. Maar er is ergens een omslagpunt. Zoals jij nu geeft. Dat, dat het gevaarlijk wordt voor andere mensen. Dus op een gegeven moment. Waar, waar komt het omslagpunt dat het meer schade oplevert? Om verder te gaan met zoiets dan uh, um, om verder te gaan met zoiets en dan andere, andere problemen veroorzaken. Want ja. we hebben nu nog niet die economische vloedgolf meegemaakt die, die nu aankomt. Hè? De, de, de ramp die daarop ja, ja. van alle bedrijven die allemaal weggevaagd ja. worden van elkaar. En ja. ook wat jij zegt, ja, dat bepaalde andere mensen ook heel erg veel hulp nodig hebben. Om, en dat eigenlijk niet meer voor oorlogen kunnen men, hebben dat mensen thuis blijven vanwege... Een nou ja, heel, heel, heel, heel simpel wereldvoorbeeld. Zelfs de politici die kwamen op een gegeven moment tot de conclusie... ja jongens, we hebben toch echt wel een kapper nodig... want dat kapsel van Mark Rutte, dat kan echt niet meer, weet je wel. Ja, ja. Ja. begonnen ze elkaar daarop de persoonlijke ervaring ook te delen. Ja, ik weet niet of u kinderen hebt... maar als we straks uh, op het terrasje gaan zitten... dan moeten die kinderen er toch gewoon bij kunnen zitten. Die gaan echt niet aan tafel blijven zitten. Die gaan rondrennen over dat terras. Wel een beetje realistisch blijven, weet je wel. Dus dat ja. zie je heel vaak dat politici als ze er persoonlijk last van krijgen... Dan kan er ineens heel veel. Yo. Ja, precies ja. Dat ook nog. Dat is wel een heel, heel apart. Ja. Ja. Ja. Dan ik, blijken ik... ze toch ook gewoon mens te zijn. Ja. ja. Maar, ja, uh, we hadden nog een, een berg berichtjes. Ik uh, lees hier iets over crowdfunding. Voor, oh sorry, <coughs> dichterweem ik er gewoon. Uh, crowdfunding voor een uh, gezin dat gestrand is in Marokko. Ja, nou, Ja. We relaxed om eigenlijk uh, niet in Marokko te zitten. Maar... Ja, dat nou, is het <laughs> heel Ja, maar, ja, maar de... Er willen heel veel mensen naar huis ik denk dat die verhalen wel gehoord hebben over vluchten vanuit Marokko die lastig te regelen zijn en zo. En de Kamer die dan ook gevraagd wordt om daar niet al te veel vragen over te stellen. Onder dat de onderhandeling in de weg zou kunnen zitten. Dus het blijkt ook nog niet makkelijk om ze terug te krijgen. Uh, Anouk is uh, een paar weken geleden overigens wel weer teruggekomen uit Marokko. Ja. Verrast, verrast ja. Naar haar partner thuis die volledig uh, verbijsterd was. Hoe ben je hier gekomen met het vliegtuig? Ja. Ja, okay, okay. Maar, ja, maar maar dit was een speciaal verhaal. Want dit gezin uh, ging met een speciale missie de wereld rond. Die gingen dan overal een beetje werken en klussen en uh, om zo'n inkomen ja. te vergaren. Ja. Mm -hmm. En dat is alleen een beetje een probleem als er overal een lockdown is. Dan uh, valt er niet zo veel doekoe uh, ja, ja, binnen te ja, houden. Dan wil je natuurlijk weer terugkomen, maar ja, dat brengt ja. Uh, uh, ja, de kosten met zich mee. Ik hoorde dat er heel veel bootjes de Middellandse Zee doorkruisen om aan de overkant te Oké, maar dat is nog lang met schrokelaars pranken, ja dat moet toch kunnen? Die hebben het geld wel, zou je zeggen? <laughs> ja precies. Ja, maar die lucht luchten. Maar in feite, de, op het punt van Spanje heb je um, natuurlijk Gibraltar hè, naar Marokko. Ik bedoel, daar, daar moet toch wel dan kunnen in ieder van naar Spanje. Dat, dat, dat is wel één ding. Nou, uh, ja, dat zou ik op dit moment ja. niet doen. Omdat smettingen daar zijn, hè? Oh, ja, ja. Het probleem was, ze waren een beetje door hun geld heen. Dat was het hele probleem. Oh, ja, ja, je ja maar je natuurlijk. Je... Ja. Dat doet niet altijd terug. Dat is ja. natuurlijk wel een probleem. Als ze ja. geen geld hebben, dan hebben ze ook geen geld om aan die smokkelaar te betalen voor dat potje. Oh ja. Heel goed. Ja. <laughs> ik was ik, ik net een, uh, een tijdje geleden dat, dat, uh, dat, werd, dat er privévluchten vergeleken met normale vluchten. Het, het is natuurlijk wel echt heel duur, maar het mm. zou kunnen, kunnen. Een privévlucht starter, een privévliegtuig. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. ja, dat zou misschien kunnen. Ja, het lijkt me wel mooi als ze dan met ja. een hele gezin echt zo'n bootje opgaan. En dat ze dan ja, ja, ja, ja, ja, als ja. vluchteling Hartst. op landen heiden <laughs> en zo. Ja, <laughs> en dan een, van, een boek uh, erover schrijven, ja. nou gegarandeerd dat het niet uh, wordt. Ja. Ja, ja, je moet dat gelijk vermarkten, zoiets. Ja. Ja. Het mooie van het verhaal was uh, in ieder geval dat ze hier dus uh, zonder hulp van de overheid uh, toch nog een oplossing uh, Ah. Maar ik, ik heb nog het ja. einde van het verhaal eigenlijk niet gelezen. Maar is, is het bedrag al rond? Of, uh, 1700 moet er nog een wat, uh... euro staat hier. 1700 euro is het tot nu toe binnen. Ik zal even erop klikken. Ah, Misschien, dan is het niet nog niet, be... Misschien is het inmiddels... Het is nu 2130. Live ah, getal. Kijk. kijk. Dus is een bitcoin, een... Uh, bitcoin adres? want dan kan ik ook nog wat uh, doneren. Ik ben bang dat ze geen bitcoin adres ja, hebben, want nee. anders hadden ze waarschijnlijk ook die uh, donaties niet nodig gehad. Want nee, bitcoin nee, nee, is dat nee. <laughs> ik weet niet wat de afgelopen paar weken Maar zie de link op de site van, uh, van Vrijheid Radio voor de uh, voor crowdfunding voor deze mensen. Dat moet uh, uh, ongetwijfeld ja. ja, ja, 7000 euro is dat nu? Nee, 2130 euro en het doel is 4000 euro. Ja, en er zijn 87 euro. donaties. E individuele donaties. Oh, ja. Maar dan 4.000 euro... Dan ...voor een vlucht terug naar Nederland? Ja, met z'n zesje. Uh, zes, met ze hebben zes, vier zes. Ja, ze hebben vier Ietje. kinderen. Rustig aan. Ik, met één kind vind ik wel lastig... ...ergens heen te gaan. Ik heb <lacht> niet eens kinderen. Dus dan... <lacht> ja, <lacht> Toch. Nee, maar daar, dat is ook zo lastig eraan dan. Hè? <lacht> <lacht> ja, ja. Maar ze hebben ook nog die camper... Hè? ...die moet ook nog mee. Dus ik, uh, ja. ik weet niet of het via het vliegtuig... Oh, oh jongens, of, ja. Als ze nog een camper is... Over, dan hebben ze toch ook 4.000 euro. Ja, ja, ja, ja. Jongen, ja, maar ze jongen. hebben concurrentie ook, hè, want er zijn nogal wat crowdfundingsacties. Hè. Ja, nou, ja, wil er nog meer? Vertel, vertel. Uh, uh, ja, er is een crowdfunding voor UvA-studenten die in geldnood zijn gekomen door de corona. Uh, ja, dan moet er natuurlijk toch het een en ander doorbetaald worden, en de studenten moeten tegenwoordig al, al uh, van alles gaan lenen. Maar dit gaat vooral om, uh, om internationale studenten, die, die hebben een lastige positie, uh, want die moeten dan een onderzoek of stage in buitenland gaan staken. Um, en die kunnen niet terug uh, naar hun thuisland. Of voor, voor Nederlandse studenten die in het buitenland zitten, die kunnen niet terug naar Nederland. Dus ja, je hebt toch je kosten, maar je kunt niet je opleiding afronden. Weet je? Nou, voor dat soort mensen zijn ze dan een beetje crowdfunding begonnen. Ja, en dat Alleen... zijn allemaal dingen, dat zijn allemaal dingen waar, de, waar, de, waar de overheid dan vaak weer veel te laat mee komt. Weet je? Die, die, zien de, die krijgen dan berichten, worden dan de Kamerleden gestuurd. Die Kamerleden brengen dat in bij een debat. Nou, dan moet er eerst weer een motie overheen komen. Of alle Kamerleden het er dan wel overeen zijn. Dat die specifieke groep mensen ook fondsen toegedeeld moeten krijgen. En dan moet de minister er ook nog een klap op geven. En dan moet het administratief nog allemaal doorgevoerd worden. En welke voorwaarden dan mee komen kijken. Tegen die tijd zijn die mensen al zo ongeveer omgekomen van de honger. Ik dacht ook precies hetzelfde bij die Schiphol dingen. De Schipholgiften om het zo maar te zeggen. Maar ja, zo kun je voor heel veel industrieën een, een, een, een verhaal bedenken. Right? Mm -hmm. Dus over uh, voetbal, die zou graag ook weer uh, weet je wel, uh, extra steun van de overheid willen krijgen. Um, misschien energieleveranciers, waarschijnlijk weer, kun je ook een argument voor maken. De internetprovider, dus mm -hmm. op een gegeven moment gooide al dat gat, een enorm gat. Mm -hmm. uh, terwijl terwijl ja. je eigenlijk als ondernemer, of althans als individu zelf kan beslissen wat je bent eigenlijk. Dan, ik wil jou mm -hmm. er toch, omdat jij er bent, Arno, wil ik jou toch nog één uh, uh, coronafonds ook meegeven. En dat is het Liberland ja. Aid Fonds die ah. uh, tegenwoordig uh, ook corona er maar bij heeft geschreven. Uh, ik wil eventjes de mededeling meegeven dat uh, er namens Liberland hier allerlei mondkapjes geleverd zouden gaan worden. Ik heb daar weer mijn nek voor uitgestoken. Ik heb onder andere douaniers bereid gevonden om de, de, de intake van die mondkapjes soepel te laten verlopen. En we zouden de invoerheffingen gesponsord gaan krijgen. En toen moesten de mondkapjes alleen nog geleverd worden, maar die kwamen dus niet. Dus dat uh, wilde ik jou toch eventjes. Uh, wilde ik jou toch even meegeven. En dat we dus hier in Servië daarmee wederom een flater hebben geslagen. Dus uh, oh, mm. ja, dat uh, is en, weer. Uh, de volgende keer even jullie een vragen die. Uh... Nou, ik zit hier ook, weet je wel, en uh, ja. ik, ik ben dan niet Liebeland ideetje, Yoshi, het Liebeland. Misschien een ideetje, Yoshi, dat jij even een, uh, een Liebeland-actie van uh, mondkapjes gaat doen, en uh, Jurjen ja. die weet nou een adresje die ze die wel leveren. Ja, ja. <laughs> dus, ja, uh, ja levert ik ze zie al alleen dan zelf is, wel weer het kijk, dat is een beetje het punt, ik zie dus niet het, mond, het nut in van die mondkapjes, ik bouw hier liever een veilige haven een voor, alle in de toekomst, <laughs> voor alle Liebelanders die in de toekomst uh, hier naartoe willen komen, maar... Ach ja, ach ja. Dat is ja, een liberalen armen. <laughs> Maar dit is interessant is, dus we bedenken dus de oplossing hier live in de uitzending, terwijl er in de in de Tweede Kamer echt maanden over gedebatteerd wordt. Ja. ja, het is, ja, ja. ja wel, wel een leuk ja. initiatief. Leuke dat initiatief. is toch heel apart. Dat vind ik echt apart. ja. Ja. ja, ja. ja, ja. ja ik wilde het toch even gezegd hebben. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, super grappig, inderdaad. Ja. Ja. Misschien kun je ook nog mondkapjes doen met de Egel logo erop, Joshi. En dan kunnen ja, mensen reclame was, ja, maken ik, voor de even. Dus, dus, als ik mondkapjes zou maken, dan zit er een gat in. Ja, ja. Nou, dan doe, doe, doe, doe je dat toch? Dat makkelijker bedoel je? Uh, ik, ik zie het meer als een gratis billboard, want je maakt wel reclame. Mensen lopen de hele dag met dat ding op en uh, dat, dat, dat is advertising, uh, advertising space daar hè, op je mond. Ja. Ah, hè? Heb je, ja, heb zo, je ook uh, andere delen van je lichaam die je als reclamebord wil gebruiken, <laughs> Johan? We hebben ooit een keer het idee gehad <laughs> om een zwerver te sponsoren. Dus al, al die kleding die zwervers aan hebben, is eigenlijk gewoon reclame. Ik heb ook het idee om het te laten. <laughs> Dat <laughs> was toen in die huizencrisis, om ze te laten reclame bij de banken te doen. En die, uh, wat het, die leenboeren, die hypotheekverstrekkers ja, ja, ja, ja. en zo. Dat is maar <laughs> Is er, als nu, okay. maar Johan, als er nu vermogende luisteraar is, hè, wat, wat zou jij vragen voor een tatoeage op je voorhoofd? dat <laughs> is ook expertise in het moment. Mede mogelijk gemaakt door mijn ouders, ja. Ja, tegenwoordig is het als wel pay-per-click en niet meer pay-per-view met een schroeper, voor de dotcom okay. Ja. Maar goed, um, even kijken. Uh, ja, we hadden nog een. een uh, vanaf buiten de coronasfeer, we hadden nog een uh, crowdfunding actie. Maar dit was dan voor uh, iemand die stateloos uh, is. Hè? Dan zouden wij ja. eigenlijk zeggen als libertariër, ja. van waarom zou je erkend willen worden door de staat? Ja. Maar hey, ja, van, nou, nou, je, dat, dat staat er ook wel bij. Je hebt natuurlijk ook, uh, je, ja, je hebt natuurlijk ook geen recht op allerlei regelingen. De mensen willen toch graag je paspoort zien. Ja, dit is een heel frappant geval. Die man die werd dus 17... Hè, dat is een Chinees, hè, uh, ja, ja, dus hè? Dat weet je, niet. Ja, weet je niet. Nou ja, dat weet je niet. Hij ja, dat. Geloof... Ja, Ik ik geloof dan wel dat die dat, dat zo is. Hè. Maar dit, het verhaal is... Dus, laten we het verhaal even geloven. We gaan even mee het verhaal. Ja, ja, ja sorry. Ik geloof het wel. dan. Hij is 17 jaar geleden. Werd hij naar Nederland gesmokkeld. Was uh, uh, hij slachtoffer van mensenhandel. Die man heeft dus 17 jaar lang in Groningen gewoond. Zonder paspoort. Zonder papieren. Uh, of oh sorry, 17 jaar lang in Nederland. En nu verblijft hij al jarenlang in Groningen. Uh, al die tijd gewoon daar verblijft. Is de overheid nooit gelukt om die man een status te verschaffen. 17 jaar lang. Nu wordt er dus een, is een crowdfunding actie gestart. 21.000 euro voor die man opgehaald. Uh, en dat is dus omdat daar een vrouw bij betrokken was. Die... Uh, um, uh, die eerder al, al gewoon in een officiële functie zich daarmee bezig hield. Uh, als coördinator van aanpak mensenhandel. Maya Terhorst uit Westerbroek in Groningen. Uh, en daarom doet ze nu ook vrijwillig mee aan, aan zo'n crowdfundingsactie. Dus die man heeft toevallig geluk. Omdat er een vrouw bij betrokken is. Die, die weet hoe die, hoe die lijntjes lopen. Zeg maar. maar dit soort dingen dat gebeurt dus gewoon. Ik zeg niet dat het iedere dag heel veel gebeurt. Maar het geeft voor mij een beetje aan hoe ongelooflijk inefficiënt een overheid kan werken. Dat je 17 jaar lang. Dus iemand zonder status in Nederland laat verblijven. Uh, terwijl je dan normaal gesproken zouden ze lang gezegd: hey, Je bent illegaal, je gaat het land uit. Maar dit hebben ze dus eigenlijk niet eens opgemerkt of zo. Of geen, geen actie op ondernomen. Terwijl een aantal jaar geleden wilden ze toch een aantal kinderen in Nederland uitzetten. Omdat ze geen status hadden. Die werden dan toevallig in de gaten gehouden. Je bent toch ook op toe van die opaatjes, weet je wel, die dan twintig jaar zonder rijbewijs rondrijden. Ja. Dus dan, dat, is ook, dat is ook zo grappig, weet je wel. Met een krasse oude vent die zegt: Ja, ik maar, um, Ja, nou, hier heeft het ook een beetje te maken in welke procedure je zit, hè? Dus voor die asielzoekers is het dan zo van, ja, je status is afgewezen en dan, ja, dan moet je, mm. maar dan is het meestal zo dan moet je er zelf voor zorgen dat je het land uitgaat uh, weet je wel, ja, Daardoor heb je nu ook vaak van die, van die groepen rondservende illegalen die dan een af en toe een pand kraken ja, en, uh, ja, ja. ja, we hebben het eerder Vrijheid vrije radio wel eens over gehad, hè? dat die cijfers uh, uh. van de mensen die Nederland uitgezet zijn zeg maar, die worden kunstmatig hoog gehouden omdat het, uh, de Nederlandse overheid niet uit onderhandeld krijgt met de landen waar zij eigenlijk naartoe zouden moeten, uh, uh, uh. Uh, omdat het economische schade zou opleveren voor dat land. Dus die mensen die worden dan wel geregistreerd als zijnde het land uitgezet... maar die zijn niet daadwerkelijk het land uitgezet. Een deel daarvan die zwerpt gewoon illegaal in Nederland rond. Ja. En in dit en die geval is, met, met, dus is een heel raar zwart circuit. En met dit geval, deze komt dan waarschijnlijk dus uit China. Mm -hmm. En hij is uh, 30 plus. Hè? Ja. En uh, dat ja, was ja, volgens mij nog in tijden dus. van de één kind politiek. Dus waarschijnlijk is hij daar nooit geregistreerd geweest... omdat hij misschien al het tweede kind was. Hij nou, is dan, duur, dan ja. verkocht geweest... Ja. En daar waren ook nog heel veel uh, overheidsdienaren van Spina uh, bij betrokken. Was daar, er zijn heel veel mensen die hebben die het uh, uh, tweede kind, dat dan afgemaakt moest worden, uh, overleeft. Omdat ze dan uh, ja, overheidsdienaren zoiets hadden van, ja die kunnen we ook niet zomaar vermoorden. En uh, ja, het kind levert wel weer wat geld op als we het uh, verkopen. Weet je wel, of in het handelssecuie uh, gooien, dan kunnen wij er ook nog geld aan verdienen. Ja, ja maar dat is typisch wat ja. je zegt. Hè? Dat is een, echt een handelssecuie. We waren ook bijvoorbeeld, heel veel adoptiebureaus bij betrokken waren in het verleden. Zo van, ja, ja. hé, ja, wil jij nog een kindje? Nou, kindje uit China Hij is wel beschikbaar, weet je wel. Ja. Dat is heel, heel cru hoe dat dan loopt. En deze dan in de paal te beland had begrepen het verhaal waar je eigenlijk liever niet in wil zitten. Dus ja, zodoende, dus als de Nederlandse overheid nu naar China belt, van, hé, we hebben, hoe heette die jongen? Nog wat? Jun Xiang Yang. Jun Dan zegt ze in China, ja, die jongen die kennen we niet, dus die hebben we nooit erkend Dus die bestaat niet, dus we kunnen hem niet terugsturen naar China. Ja, ja. Ja, dat is ook dus een techniek. Zeg, ja. Ja. Ik, zou, ik zou eerlijk gezegd, hè, als ik een beetje sturing had gehad, van ja, geef die, geef die gast gewoon een pardon en geef hem gewoon een werkvergunning. Weet je wel? En dan pak yeah. je gewoon niet in de bak en dan uh, krijgt je ja, op maar een gegeven dat moment. Uh, niet conform de regeltjes. Ja, maar dat is, uh, je kan heus wel een paar mensen hè, uh, die gelegenheid geven. Er was op een gegeven moment niet zo'n uh, regeling vanuit de overheid. Maar uh, ja, uh, uh, ik bedoel, het laat ik gewoon een man in wonen het probleem is, dan moeten ze ook een hele hoop andere, uh, hele hoop andere mensen dat doen, en dat, ja. dat, dat moet en eerst ik denk dat... ik onderzocht worden Ja, ja, ja in zo'n ja, ja, ja. specifiek geval dat je dan moet er nog een commissie van... komen, en een raad van wijze mannen, en uh, weet je wel dat, uh, maar ja Wacht, mensen, dat mag uh, niet ja. meer wat, wat mag niet meer? Uh... wijze mannen mag niet meer oh, okay. het, het, het, het, het genderneutraal zijn hè? Oh, ja, ja. wijze mensen wijze mensen wijze mensen, ja. wijze wijze wijze mensen. mensen. Oh, <laughs> Ja, in ieder geval die, die, die, die snobbelcircuits van, uh, van uitgegranceerde politici, uh, ja. we zo zeggen. Ja. Ja. Maar als je over de oplossing denkt, dan ja, dan mag ik wel weer. Ja, maar ja, stel nu dat hij helemaal geen vergunning nodig zou hebben. En die heeft wel bijvoorbeeld uh, ja, heeft bepaalde fondsen nodig omdat hij hier illegaal terecht is gekomen. Het is een samenleving die het oplost, Ja. Uh -huh. Dat kan dus ook gewoon. We wil maar laten zien. Van, hey, uh, stel nu dat de overheid wat minder belasting zou heffen, Dan blijft er meer geld over voor dit soort acties. En dan lost de samenleving dat ook op. Ja, ja dat kan werken. Ja. Ja. ja, dat helemaal. Dan, dan, uh, dan is er helemaal geen probleem meer. Uh -huh. Dat was ook nog een update geweest, hè? Van het is uh, weer opnieuw in, uh, in de Tweede Kamer besproken? Of is er nog niks uitgekomen? Wat, Wat is besproken? Um, ja, je ja, had het, het ene artikel was van een paar dagen geleden en er was nog een vrij recente uh, update van. Ik had hem ja, zelf nog oké. niet gelezen eigenlijk, maar. Ja, ik wil even kijken. Oh ja, er zijn weer uh, kamervragen op overgesteld inderdaad. De vorige was nou, is het genoeg. Het... Ja, dat weet ik niet. Maar uh, de, dat is naar aanleiding van die crowdfunding zijn er dus vragen overgesteld. Okay. Door de SP dan. Weet je, dat, dat is typisch, dit vind ik wel een heel uh, interessant verhaal. Want die vragen worden dus gesteld uh, nou, vanuit de SP. En meestal is de redenering dan... Ja, maar het kan toch niet zo zijn dat wij dit, dit als overheid gemist hebben. En dan nemen ze dat allemaal weer onder hun hoede. Zoals helemaal aan het begin van, dat is een beetje jouw koei uit de sloot houden. Maar helemaal aan het begin van de verzorgingsstaat ook het geval was. Die was in, in principe was die privaat georganiseerd. Hè? Die maatschappij van weldadigheid, bevredigingsdoort en zo. Dat is allemaal privaat initiatief. Maar op een gegeven moment heeft de overheid gezegd, jongens, maar dat kan zo niet. Uh, hier gaan wij een overheidstaak van maken. En sinds die tijd is in Nederland ook de verzorgingsstaat begonnen. En zitten we met dit soort ellende. Je weet waarbij je eerst allerlei dingen helemaal centraal afgestemd moeten worden voordat er een goedkeuring aan verleend kan worden. En bijvoorbeeld kinderen dan al zo oud zijn dat ze alleen nog maar Nederlands geleerd hebben en de Nederlandse cultuur zich hebben eigen gemaakt. Eigenlijk wel onzin is dat ze weer teruggestuurd worden naar het land van herkomst. Dat is hoe lang dat voor processen duurt. Ik heb wel een aandacht van wel waar ik nou even op doorklikte. Vanuit die Cheng Chung Wung, of sorry als ik zijn naam verkeerd zeg maar. Uh, hier heb ik een artikeltje, buschauffeurs hoeven ook na 1 juni geen mondkapje te dragen. Mm -hmm. Hebben jullie dat al uh, meegekregen? Dat vind ik dan wel een hele bijzondere. Ja, waarom? Mm. Bizarre. Nou, daar staat... er staat en dat... Uh, er staat, uh, uh, dat uh, waar stond het nou? Ik heb het net gelezen. Zeg. Het, het gevaar zou zijn dat... Uh, oh ja, door het dragen van een mondkapje zou de bril van de chauffeur kunnen beslaan. Daardoor zou de oh, verkeersveiligheid ja. in het gedrang kunnen komen. Nu nu en dus, volgt de zin, chauffeurs moeten wel een mondkapje dragen als ze onderweg zijn naar hun werkplek. Nou, oh my god. Schiet mij maar lijk, jongens. Dit is toch... Uh, ja, is de toch... maatregelen, dat wordt, dat wordt steeds apart. Ja, dat wordt steeds hey, Dus te okay. weten dat Jurjen iemand in Bangladesh uh, weet te vinden die daar een oplossing voor heeft. Niet waar, Jurjen? <laughs> uh, past wel. Uh, uh, maar... Dit gaat alleen over bril, dragen. Dus... Ja. Nee, dit gaat dan allemaal over alle busjes. Ja, dan zal het allemaal gelijke geleidelijk kappen worden dan. Hè? Want dan gaat de, de, bu de buschauffeur zonder bril zeggen van... Okay. Ja, maar wacht eens even, waarom heeft ja, hij geen mondkapje en ik wel. Het inhoudelijke argument is dan toch gewoon zoeken, weet je wel. Uh, ja, maar het geeft wel de regelsheid van de, de buschefeur. Uh, bij, bij die busmaatschappijen met, met het ideale mondkapje komt. Uh, waardoor je bril ja, niet je ja, jezelf uh, staat. In de Amsterdamse metro heb je wel nog een uh, glazen pui voor de... Hè, voor de ja, ja. Voor ja, er zijn de, een aantal voorwaarden aan. Uh, onder andere dat er dus meer dan één deur in de bus zit, zodat de passagiers in een andere deur, zodat ze niet langs de buschauffeur hoeven in te stappen. En dan kan, dan, dan, dat is een van de voorwaarden. Uh, een andere voorwaarde is dat de, de, de cabine inderdaad afgescherpt wordt. Ja, dus als dat allemaal geregeld is, dan hoeven de buschauffeurs geen mondkapjes te maken. Ah, kijk. Dat heb je dus inderdaad. Nou, laten we hopen dat dit je, gedoe allemaal kunt, uh, met wel, enige snelheid voorbij is, toch? Je ja. ja. kunt er natuurlijk wel reclame op, hè? heel groot. Kijk, ja. bussen zijn ook heel erg met inbusreclame bezig. Hè? Met die, uh, mm. die beeldstermen waar dan allemaal lokale ondernemers uh, uh, langskomen. En uh, de buschauffeur is toch een kijk. beetje dicht. Ja, ja, ja. En, uh, dus ja, daar zou ze ook hele mooie marketing op kunnen plaatsen. En als het dan langs de buschauffeur uh, loopt, dan zie je... Van die QR-codes. De qr, de de wat de QR code dus is, dat je de buschauffeur uh, kan scannen. dus. Ja. Uh, <laughs> maar uh, mensen, we komen bij het laatste verricht. Ja. ja, ja, ja. wilde ja. Ik, uh, ja, ja, uh, ja, ik wilde dat, ik, ik wil dat even, ik wil dat oh. even meegeven. Als je dan toch al zo'n hekel hebt aan, uh, aan, die, uh, uh, aan die hele verplichte mondkapjes in het openbaar vervoer. Uh, Rumach, uh, die misschien wel bekend onder de wat meer, uh, meer scheldende medemens. Die heeft ja. ook mondkapjes op de markt gebracht. Met uh, onder andere krijg de corona, coronaleier, anti corona en mondkap. En ik kan me voorstellen dat je er ook zoiets als steringleier op kan laten zetten. Maar dat laat ik aan Rumach over. Oké, okay, oké. Okay. Leuk, leuk. De mogelijkheden zijn uitgebreid. Uh, ja. ja, nee, dan komen we bij het uh, laatste bericht. Ik heb hier een, uh, nog een bericht over een pensioenakkoord. Die, die zijn tot een big bang uh, gekomen. Ja, de, we, we waren natuurlijk de, dit programma begonnen met. We willen een beetje positieve insteek en kijken van... Uh, uh, hoe kan het ook anders? Nou, dat, dat grappig is. dus Dat uh, we, Arno, die zei het in het begin ook al even. Je ziet die uh, ontwikkeling in de samenleving zelf al lang gebeuren. Voordat de overheid nu eindelijk eens een keer erachteraan hobbelt. En denkt, oh, hier moeten we wat mee. Ja. Uh, en binnen het hele bedrijfsleven, uh, de, zeg maar de bonden en de bedrijven, die, uh, die zijn allemaal uh, met elkaar in overleg van hey, dit pensioenstelsel zoals we dat nu hebben, dat is niet houdbaar. En dus zijn ze erover aan het nadenken hoe zij dat dan in 2027, over zeven jaar, hoe ze dat dan vorm zouden willen geven. En daar komt een punt in naar voren wat, ja, wat ik persoonlijk al eens een keer heb uh, ingebracht in het... Uh, in het verkiezingsprogramma van de LP is dat pensioenen veel meer uh, individueel georganiseerd zouden moeten zijn. Dus dat je gewoon een persoonlijk spaarpotje hebt. Voor gemoedsbezwaarden is dat al het geval, hè. We zelf gemoedbezwaarden dan spaar je op een persoonlijke rekening voor je pensioen. Uh, dan ben je helemaal niet afhankelijk van wat de rest van de samenleving doet... Uh, met betrekking tot je collectieve pensioen. Dus wat betreft indexeren en wat betreft de samenstelling van de bevolking... en uh, uh, aandeel van de werkende bevolking dat dan wel of niet belasting daarvoor afdraagt. Premie. En dat is waar eigenlijk nu de bonden en de werkgevers samen al aan bezig zijn... naar een stelsel waarin de werknemer dus veel meer uh, individueel risico loopt... maar dus ook gewoon... Uh, uh, in mijn beleving op een bepaald moment minder risico... omdat het niet afhankelijk is van de, van de rest van de groep... van de rest van de samenleving, zullen we zeggen. Ja, maar zeggen. Ik vond het, het eigenlijk een heel positief bericht... dat vanuit de samenleving ze daar zelf al mee bezig zijn... om te, na te denken van hoe, maken we, hoe zorgen we er nou voor... Dat het, in de toekomst wel, uh, houdbaar blijft. En dan eigenlijk een oplossing gekozen hebben die veel minder, uh, collectief ingestoken is. Nou, leuk initiatief. Of ons, ja. goed om te horen, inderdaad, ja. Dat, uh, ja, en is het, is het is ook heel serieus. Het is niet zo, meestal worden dan gedacht van, nee, dit is een luchtfietserij of zo. Maar het zijn grote bonden, grote werkgevers die met elkaar om tafel zitten. En denken, hoe kunnen we dit vormgeven zodat het in de toekomst houdbaar blijft. En die komen ja. uit bij meer zelfsturing. Dat vind ik heel interessant, ja. hè? Ja, en doen we ook wel een beetje het soort gelijke constructies denken, zoals het broodfonds eigenlijk, weet je wel, Die, ja. het soort ja. zorgpotje ja. samen opbouwt en... Mm -hmm. Uh, zo, zo was het vroeger ook. Hè? Er waren ook gewoon uh, van, die, uh, van, die, uh, van die potjes die door arbeiders, zo, bij bepaalde groepen, groepen werksectoren, gewoon verzameld werden voor zorg voor elkaar. Nee. En later kwam de overheid ja. erbij zo van, oh, ja, en zei: Nou, ik ga een potje. Ja, ja. Dus, uh, vroeger werd door uh, de vakbond uh, vooral geregeld. En, uh, ja. ja. ja. Ja, ja, in België heb je trouwens nog steeds dat systeem. En dat heet een mutualiteitensysteem. Dat zijn ja. ook gewoon een soort onderlinge, onderlinge verzekeringen. Dus dat bestaat nog steeds. Ja. Dat kan gewoon. Ja. Ja, en ja, pensioen, dus een pensioen voor de helderheid. Ja. Pensioen is eigenlijk gewoon een verzekering. Het is gewoon een soort inkomensverzekering. Maar dan met speciale voorwaarden. Ja, dus dat kun je ook anders hebben. Ja, na naar mijn vaartje. Of zeg je dat goed. Ik uh, ben al jaren uh, aan het druk maken over het pensioen. Ik heb ooit nog eens een, uh, een billboard naast Schiphol neergezet. Met de tekst, uh, wilt u wel een pensioen? Koop e gulders Oh ja, ja, ja, ja. ja. Dat uh, broodfonds is toch een beetje uh, inderdaad. Mijn, mijn inziens moet het allemaal veel individualistischer, omdat uh, uh, zodra dat het te groot wordt, het collectief, uh, ja, kun je er gewoon te veel misbruik van maken. Dat is mijn ervaring. In, tenminste, ja, dat is mijn ja. verwachting. Ja, maar de, de, de, kijk, de is, ik, ik, ja, ik zal even op de stoel gaan zitten van een aantal uh, de soort van linkse vrienden die ik heb. Hè. Die zeggen dan: ja, maar dat is toch helemaal niet solidair, weet je wel? Maar het is juist. Als je met een kleine groep bij elkaar zit. Dat je je verbonden met elkaar voelt. En ook verantwoordelijk voelt voor die ander. Als daar eens wat misloopt. En ook dat je daarbij bedenkt. Hey, als ik dan wat krijg. Dan zijn die anderen er ook voor mij. Dus juist die individuele verantwoordelijkheid. Die zorgt ervoor dat je, uh, dat je solidair naar elkaar toe bent. En dat het ja. systeem ja. op de lange termijn ook blijft werken. Nou, en die vrije keuze die je erin hebt. Zeg maar. Als jij verplicht ergens aan mee moet doen. Dan is het bij de, per definitie niet solidair met jou. Want jij wordt ergens niet. Als jij ja. die keuze kan ja. maken, ja, dan ga je er ook voor. Weet je wel. En ja, en, ja, uh, ja. het moet van twee kanten komen, laat, het zo, uh, laat ik het zo zeggen. En ah, ja. uh, nu de reden dat ik dus geen pensioen ben op gaan bouwen, of dat ik het allemaal heb afgekocht en in de bitcoin heb gejast, is omdat ik mm. inderdaad, die, die problemen toen al zag. Of nou ja, toen al, dat was al zes jaar geleden of zo. Mm. Maar uh, ja, het langzaam maar zeker. Gaat dat wel? En nu wordt het ook dus... Dat is, ik weet niet meer precies wanneer dat gezegd werd... maar dat was Klaas Knot op 1 vandaag... Uh, hmm. aan het begin van de corona hoax, die dus ging zeggen, ja, want wij weten natuurlijk allemaal allang dat die pensioenen het nooit kunnen gaan redden. Nou, uh, hmm. ik heb er een verhaal over geschreven. Er is bijna niemand die ik daar vandaag daar bewust van is. Uh, hmm. Maar het wordt nu, nu met deze corona kan het ineens allemaal besproken worden. En ja, uh, uh, ja, ja, we moeten echt wat anders, want het is allemaal onhoudbaar. Dat weten we toch al jaren. Nou, ik denk niet dat er veel pensioenspaarders zijn. Die weten hoe slecht het er eigenlijk voor staat. Wordt maar zo. te Nee, nee, nee. is er voor mensen die dat interessant vinden. Hoe het Nederlandse pensioenstelsel in elkaar zit. En waarom het niet werkt. Uh, er staat op, de, op YouTube een, een filmpje van school tv. Dus gewoon voor middelbare scholieren of basisscholieren van hoe werkt dat pensioenstelsel nou. En er staat erin in dat heel die collectiviteit die levert uiteindelijk een onhoudbaar systeem op. Als je te weinig werkenden hebt om het aantal pensioengerechtigden uh, in inkomen te voorzien, ja dan kan er niet geïndexeerd worden, bepaalde dingen kunnen niet uitgekeerd worden en dat is recent nog gebeurd. Hè, voor die coronacrisis uitbraak, waren allerlei pensioengerechtigden, die zich daar heel erg druk over maken. Die zeiden, jongens, ik heb jarenlang gepaard en nu puntje bij paaltje komt, krijg ik gewoon niet mijn geld. Weet je, dat een deel van het geld werd gewoon ingehouden, omdat, uh, omdat het niet beschikbaar was. Ja, nou ja, al die mensen die nu ja, moeten de... werken tot en met de 72ste of uh, uh, een aantal jaren meer, is ja. gewoon het breken van het contract toen zij het al, afsloten. Want ja. zij werd verteld ja. 65. En nu is het 67 en over een jaar is het 68. Mm. En ja, uh, ja, ik denk wel, Rick, die, dat filmpje wat jij nu bespreekt, is ja? na 2008 pas op het internet gezet. Want er is een enorme shift in onderwijs. Uh, zeven, zeven jaar geleden, dus dat is in uh, 2013. Ja, maar, voor 2008, in mijn basisschooltijd in ieder geval, werd er echt... Geen financiële uh, of economische, uh, uh, ja, hoe zeg je het, basiskennis eigenlijk bijgebracht. Je leerde wel rekenen, 1 euro plus 1 euro is 2 euro. Maar wat een euro precies was, werd gewoon niet uitgelegd. En dat is sinds 2008 wel enorm veranderd. En daarom en dat wordt dan nu weer, daar, daar erger ik me dan ook enorm aan... ...dat wordt dan nu door politici gebruikt om te zeggen... ...ja, want in ons onderwijs leert iedereen dat. Nee, ja, sinds vijf jaar leren we dat. Dus de mensen die nu vanaf, vanaf uh, 16 jaar tot 21 jaar... ...die wordt het nu geleerd. Maar, maar mijn ja. generatie, ik ben 33... ...ik heb dus nooit op mijn schooltijd geleerd wat een euro is. Terwijl dat ik wel... Ik studeerde voor accountant en miljoenen euro's per dag door mijn hand heen had. Ja. Wordt ondertussen wat in het chat gezegd? Ja, ja Rick deelt even zijn filmpje over. Het oh, ja, Ik deelde specifiek. even dat filmpje, ja, ja. Ja, ja. Dat vind ik wel interessant. Ja. Dus er is wel, en een, enorme, er is van wel een enorme... Met centrale, centrale banken, daar werd ik vroeger ook nooit... Ik heb daar nooit wat over gehoord. En op dat een gegeven moment word nee, ik voor het eerst... Net Libertariër werd hoor ik dat, dat er centrale banken bestonden. En wat ik toen een beetje als uh, hmm. ja, ik vond dat een beetje gek klinken. Ik denk, hé, wat is dat? En dan uh, vertel je dat en dan, uh, dan word je meteen van een uitgemaakt. Ja, precies. Nou, en dat <laughs> maar is, eigenlijk... is helemaal normaal. Nu hoor je in één keer over de Europese Centrale Bank, Federal Reserve. Ja, ja, en, uh, ja. Maar dat is dus ah, de ja. shift in onderwijs die pas uh, uh, uh, sinds, nou, maximaal 10 jaar eigenlijk is er ingezet. Dat is, die is er nu wel. En het wordt nu ook dus verkocht als, uh, ja, iedereen weet het. Maar het merendeel van de mensen, zeker iedereen ouder dan 40, die is het nooit verteld. En die, ja, die, die, die maken dus beslissingen op basis van uh, onjuiste informatie eigenlijk. Want die denken bijvoorbeeld, in, in, voor elke euro die er is gedrukt, ligt er ergens goud in een kluis. Dat ja, is ja, echt ja. een opvatting die heel veel babyboomers tot de dag van vandaag. Ja. Zo, gezondheid, Jurien. Gezondheid. Ja, ja. Het is een dat, dat, oh, ja, dat ja, je toch weer het algemene bewustzijn langzaam aan het inkruipen is. Hè? Dus, inderdaad, toen ik, toen ik jong was, hadden we het misschien over goud en zo op de bank. Maar bijvoorbeeld, uh, je hebt er ook zelfs meer, meer films over, de Big Short en zo. En, uh, nee, maar dat komt ook ja. omdat het in 2008 is misgegaan. Omdat er ja. nu een bitcoin bestaat die inmiddels uh, 10.000 dollar waard is. En omdat het internet, had ik dat internet al genoemd? Omdat het internet <laughs> er is, daarop kunnen we die, die informatie delen. Weet je wel, want mm. als het aan de overheid had gelegen, dan hadden ze dat nog steeds niet verteld. Want dat is de. de, de, de, de even. even voor de jongere kijkers, hè. De, de, de, de, die, dat merk ik aan, uh, aan middelbare scholieren, dat ik dat soms moet uitleggen als ze met verbazing staan te kijken. Het internet, zoals we dat nu kennen, begon pas op een hele marginale manier, zal ik maar zeggen, in 1995 ongeveer. Ja, en dat nog in Nederland steeds. als gewone burger... En, de, en dat was toen nog tien jaar wachten voor je dat eindelijk een beetje zinvol kon gebruiken en dat Wikipedia ja. ook wat groter werd, dat je toegang kreeg tot heel veel YouTube-filmpjes, ja, en... YouTube-filmpjes, dat is ook pas sinds 2005 of zo, dat daar... Uh... Ja, uh, uh, ja. Ik, ja, ik heb klink, ooit een man ja. uh, geïnterviewd die Nederland op het internet uh, heeft aangesloten. Dat was de man van het uh, Nederlandse uh, wiskundig instituut. Uh, die, heb, die heb ik ooit geïnterviewd toen ik nog bij de lokale omroep werkte. Hmm. En dat was in 1988. En uh, mijn hmm. uh, neef, die is een van de eerste ondernemers op het internet. En zijn broer, andere neef van mij, die is, uh, was een van de eerste porno leverancieren op het internet. Ja, <laughs> natuurlijk. <laughs> Die was toen 14 Vaak, trouwens. Gekregen, die was toen 14. Hij is van die ene, weet je dan nog wel, dat je. Dan had je zo'n inbelprogrammaatje. En die belde dan aan 06-nummer. Dan was je in één keer een hele hoge telefoonrekening. Dat was nou, hij. Ja, ja, ik <laughs> heb dat nog dat een opmerking van Quintana Gold in de chat. Ja, nog steeds weinig over de financiën op het VMBO, wordt er hier geschreven. Oh, Oké, okay. ja, ja. Ja. Ja ja, ja. Oh. ja, ja, ja, maar dat is wel. Uh, ik heb het aan alle drie de, de lage. Van het middelbaar onderwijs lesgegeven. Wel, weliswaar in stage op een gegeven moment ontdekte ik van: hé, dit ga ik niet doen, want ik mag alleen maar overheidspropaganda gaan onderwijzen. Dat was maatschappijleerdocent, weet je maar. Uh, op het VMBO worden echt dingen op zo'n simpele manier uitgelegd dat er ook heel veel informatie ontbreekt. Dat ik denk, nee, maar zo is het de vork helemaal niet in de steel, weet je wel. En dat, uh, je kunt dingen op een eenvoudige manier uitleggen en nog steeds bepaalde informatie niet hoeven weglaten. En dat ja. is wel wat er gebeurt. Er worden gewoon dingen weggelaten omdat ze denken: oh, Dat begrijpen ze toch niet. Was helemaal niet... no, nou, dat en omdat, die, en omdat die informatie vaak ook de vertrouwen in de staat ondermijnt. Als jij weet mm -hmm. dat elke euro een schuld is die wordt afgesloten op basis van jouw geboortecontract. Ja, dan kun je daar mm. best wel eens uh, anders over gaan nadenken als dat jij denkt, nou ja, er ligt koud in een kluis. Weet je wel, dus, uh, en, en wij zijn zo rijk, want we hebben veel goud. Nee, wij zijn zo rijk, omdat wij al jarenlang heel trouw belasting betalen. En daarom heeft een baby veel meer waarde dan een baby in uh, Thailand, waar de belastingafdracht veel minder is. Mm -hmm. Maar ja, ja dat dus, uh, ja. Ah, er zijn nog zoveel dingen die, die aan de openbaring worden gebracht, jongens. En met zo'n corona-hoax wordt het gewoon geprobeerd om onder het tapijt te moffelen. En dat is echt hoe dat ik erin zit. Ik geloof er met de dag minder van. Ik was een maand geleden nog heel voorzichtig. Van ja, want stel je voor dat de halve mensheid ineens uitsterft. Maar ja, het is ja, ja, ja. gewoon uh, een, een veredeld griepje. Ja, nou, je en, ziet het uh, op... Uh, ja. Nou, dat weet ik niet, maar je ziet op straat zie je zie je ook gewoon. Ik, dus, ik kijk eventjes in die data die ik heb gemaakt. Je vergelijkt even de, de, het aantal doden in 2018, 2019 en nu. Er is wel iets aan de hand, maar de vraag is wat er dan precies. En het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld, doordat er allerlei mensen nu niet meer de normale zorg opzoeken, dat ze daardoor komen te overlijden. Er zijn allerlei opties. Maar wat ik wel zie is dat mensen in de samenleving, uh, en dat zij Herman Pleijen hebben het vorige week over gehad, cultuurhistoricus, die zegt dat de Nederlandse volksaard, die is gewoon zo dat mensen niet van hiërarchie houden. En die gaan op een gegeven moment dus bedenken van, hé hey jongens, maar dit gaat me te lang duren. Uren. Ik ga nu wel in mijn auto naar het werk, want ik ga gewoon weer aan het werk. En ik stond vandaag weer bijna in de file bij Amsterdam, weet je wel. Dat ik allerlei gevaarlijke situaties van Mensen die kennelijk weer eraan moeten wennen dat ze op de snelweg zitten. En allerlei rare inhaalacties maken en vol in de remmen gaan, omdat ze weer bijna ergens tegenaan knallen. En mensen die gaan gewoon weer beginnen, weet je wel. En die mensen gaan ook over straat lopen. Ik heb vandaag ook gewoon weer met een vriend in de auto gezeten. Hij zat naast mij. Ik heb hem een box gegeven, toen we afscheid namen. Zijn we zijn weer in Godesnaam mee bezig, man? We hebben... De incubatietijd is twee weken. Ik heb sinds dit uitbrak en 9, uh, 27 februari heb ik geen corona gehad. Of Misschien heb ik het al gehad, dan is het alweer klaar. Maar die, die incubatietijd is zo kort. Ik kan dat nu niet meer hebben. <laughs> ja... Ik heb met zo ontzettend veel mensen in aanraking geweest. Dat kan gewoon niet. Die kans die, is, die zou volgens de verhalen van RIVM zo groot moeten zijn... dat ik het al lang gehad had moeten hebben. Ja. Ik werk in de zorg, weet je. Daar kun je niet anderhalf meter afstand houden met mensen. Uh, en er zitten heel veel kwetsbare mensen die het op een of andere manier kunnen krijgen. En dan had ik het al lang moeten hebben. Dus ik ben er ook mee opgehouden om me nu nog aan allerlei maatregelen te houden. Nou, maar uh, het, geef het meest me maar een, waarschijnlijke... een boet als je het is... kunt bewijzen maar... Het meest waarschijnlijke, Rick, is dat jij het dus ook gewoon hebt. Snap je? Dat het virus ergens in jouw ...meedraaien, dat je dat wat, want het coronavirus aan zich, dat bestaat al zo lang, dat 20% van de mensen mm. had het al, voordat deze nieuwe uitbraak begon. Dat is bijvoorbeeld wat die, uh, hoe, hoe heet die man nou? Wolfgang Wodauk ja, ja. zei in dat filmpje. Ja, ja. En als ja, je er nu, zijn wel dus... andere, andere varianten natuurlijk van. Hè? Ja. ja, dat is inderdaad natuurlijk, dat is zo. Uh, maar dus hoogstwaarschijnlijk. dat kun je toch wel nog wel opnieuw krijgen, want dat met de andere griepvormen toch ook? Dat meerdere keren kan krijgen. Als, de, als, de, als, de, als het muteert, zeg maar, dan kan dat. Ja. Ja, dan kan je dan dan je je vormen, kan weer op, licht op licht. gaan wenen, moet het op... ja. ja, klopt. Dat gebeurt er altijd. Ja. Je hoorde uh, dat uh, rond 19, of, eind jaren 60, 70, had je ook zo'n zo pandemie en uh, toen waren het ook mm. geloof ik de babyboomers van die tijd. Ja, dit nee, zijn niet de babyboomers, die waren toen 18. <laughs> maar de 65 plussers van mm. die tijd, die uh, we toen maar staal. Dat was 50 jaar oh, geleden. Ja, dat oh. was toen, uh, toen tijdens Woodstock en zo. Het is wel interessant om eens te achterhalen hoe dat dan heet en wat er toen gebeurde. Ze uh -uh. ja. nou, gingen naar Woodstock. Dus dan, uh... Ja, juist ja, weet je juist in die weet periode het wel, hè? Al he? Die, die jongeren, dus de babyboomers <laughs> van vandaag, die gingen toen massaal naar al die hippiefestijnen toe. Die zaten daar lekker knus met elkaar, heutje-meutje. En, uh, ja, en het kwam via de Vietnamsoldaten, soldaten want het heette het, heet het Hongkong-virus. En het kwam ah, via de, de Vietnamsoldaten, kwam het vanuit Azië naar de VS toe. Nou ja, die soldaten, dat waren ook allemaal jongens van een jaar of 18, 19. En die, uh, ja, die uh, waarschijnlijk misschien wel via hun, kwam het dan in, in Woodstock en uh, al die andere grote hippie festivals terecht. En uh, ja, ja, toen heeft het zich verspreid en het waren vooral ja. de, de 65-plussers van die tijd die uh, toen massaal eraan overleden. Ja. Nou mm. ja, maar ik denk wel dat je erover kunt zeggen wat je wil. Maar wat wel duidelijk is, is dat de samenleving het een beetje zat is om zich aan al die maatregelen te houden. Dat ja. zie ik overal gebeuren. Ja, dat, valt, dat En over, hoort, hoort, de, de, wordt, de schade, het wordt ook schade, schade wordt ook vergroot. Wat in de chat geschreven? Nee, niks, Johan. Die hebben we oh. al benoemd. Oké, okay, oké, okay, okay. ja. Ik heb nog wel een ja, kijkersstip. Kijk eens ja. dit, als afsluiter misschien een beetje. Ja, uh, morgen, morgen komt Twan weer uh, als gast. Oh, ja. Twan Manders, Morgen okay, als gast hangout. in mijn uh, Honkler Hangout stream op Twitch. Mm -hmm. Jullie zijn allemaal van harte welkom om al jullie prangende vragen aan Twan te stellen. Oh, leuk. Ja, ja. neem maar dat de meeste mensen hem gewoon kennen of wie hem niet kent, uh, libertarisch politicus, puur zang, hè? Ja, ja is het is een heel al, goed, goed theoretisch ook. Een held, een held. Ja. Het is een le levende legende, zullen we maar zeggen. Misschien ja. ja, ja, ja, ja, kunnen we hem ook een keertje uitnodigen hier in Stuurloos. Ja, natuurlijk. Ja ik een En anders in ja, de het hij, radio. Er is wel één ding aan het Wan, als, als je er een kwartje ingooit, dan krijg je... Een uur betoog, dus ja. ja, hij is op, ja, uur uur. Uur op terug, ja. ja. Het is een ja. beetje de Henk Westbroek van, uh, van de Libertariërs, zeg maar. <laughs> ik heb hem uitgenodigd het, voor een interview. Ik heb hem uitgenodigd voor één interview en dit is nou de vierde sessie die we ingaan. Dus oh. dan, uh, ja, ja, ja, ja, Nee, maar het, is, uh, ja. het klinkt alsof hij zijn de ei kwijt. <laughs> ja, is, en ik probeer dan extra gasten erbij te krijgen die naast het zitten en dan... Uh, ik ben nu bezig met Jeff Burwick. En ik ben bezig met. Uh, nou, ik heb een hele lijst al. Uh, mensen die. Uh ja, steeds weer bij mij op, het, uh, op, op een praatje komen, moet ik maar zo even zeggen. Dus, vorige week co-cash uh, uh, had ik ook. Ja. Oh ja, dat was leuk, dat ja, ja. ja, ja, was goed. Dat was leuk, ja. Volgens mij heb je een plug van je headset eruit getrokken. Ja, ik, heb, ik zit hier met het draadje spelen. Oh, Hij ja. zit terug, Johan. Hij doet Ja. We hoorden even weer je, weer je vriezer op de achtergrond. Ja. <laughs> je Bitcoin Miner. <laughs> oh, dus ja, dat is misschien wel een leuk detail, want het is ook nu een beetje wat ik in de gaten hou. Er zijn nu weer de Amerikaanse presidentsverkiezingen uh, mm -hmm. gaande en er is een derde, ja. een derde partij dat is de Amerikaanse Libertarische Partij en Adam Koukess is volgens mij een van de kandidaten daarvoor dus uh, toch? en uh, Furman Supreme, die hebben we ook nog in de uitzending gehad ja. oh en uh, ja, Furman ja. Uh, en John uh, uh, McAfee, Tom McAfee. Die hebben we ook nog in de uitzending gehad we hebben dus Jake Hoornberger gevraagd uh, we Jacob. hebben Jacob Hornburger gevraagd, maar die, uh, die heeft nog niet gereageerd en ik denk niet dat het zal gebeuren. Maar die is er heel veel te zien wel ook in YouTube-chats ja. uh, zoals ja, dat dit. Hij is de populairste met uh, Justin en Mars. Ja, ja. ja. Uh, er zijn meerdere, meer partijen in de Amerika, maar dat is echt de hebbende Zullen we Justin ja. en Mas een keer uitnodigen? <laughs> Vragen ja. of hij echt een ja. libertariër is? Uh, uh, Kijken of het lukt, hè? Ja. Uh, denk niet dat hij komt, hoor. Nee, gewoon vragen. Ja, ja. ja. We hebben John McKinnacht ja. We hebben Joe McAfee ook gehad, dat is ook gelukt. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, wel van alle. Nee, goed, Mooie ja, maar met, uh, dan zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Ik uh, gooi de eindsoon erin. Uiteraard zijn we volgende week weer uh, om uh, dit tijdstip. En misschien zondag als we uh, toevallig uh, iemand vinden dat er dan een spontane uitzending is. En Anders zijn we er dinsdag weer met Vrijheid Radio en dan volgende week donderdag weer met Stuurloos. Ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe en hier is de eind.